En zometeen hebben we ook nog een column van Henk. Ja, ik hoorde zojuist uh, dat, uh, dat er dit weekend uh, demonstraties zijn van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En dat de uh, MA druk bezig is uh, de camphalen uit elkaar te houden. Dus dat is een beetje waar Nederland zich druk over maakt. Wij gaan ons druk maken om hele andere dingen. Onder andere hebben we een bericht over uh, de SGP die met een uh, 1000 euro belofte komt... Uiteraard gaan we het nog hebben over de verkiezingen in Amerika en met name hoe de LP het gedaan heeft, de Libertarische Partij. Uh, verder hebben we ook nog wat nieuws over de EU. Maar eerst gaan we even naar de, de goud de bitcoin staatsschuldmeter en uh, ja, nog veel meer van die dingetjes. Uh, laten we eerst even kijken naar de marihuana-index. Ja, dat, uh, dat, dat hobbelt nog steeds uh, op en neer. Sinds het dan naast de top gekomen is, hobbelt het allemaal een beetje zo rond de 150 en soms iets omhoog naar de 160. Het staat nu op 153.33. Ja. De bitcoins is ook weer een klein beetje gestegen. Die staat op 662 euro. O, terwijl ik dit zeg, sprint hij naar beneden naar uh, 661 euro. Nou, uh, punt 85. Uh, goud. Goud dude, uh, die ging vandaag even heel hard omhoog toen uh, Trump had gewonnen. Maar ging wel even hard naar beneden. Het staat nu 1272 dollar per uh, Trojaans. 273. Oké, okay. vorige week stond hij nog boven de 1300, hè? Ja. Oké. Okay. Stond vandaag ook even boven de 13, ja? Ja, de olie. Olie is wat gezakt. 45,26 dollar per vat. Nou, dat is nog goedkoper tanken dan vorige week. Ja, het duurt even voordat er in de benzineprijs zit. En de benzineprijzen zijn voornamelijk belasting. Dus... Ja, ik dacht, dat die OPEC-landen bij elkaar waren gekomen om de prijs omhoog te stuwen. <hums> Ze zijn hier echt geslaagd. <hums> Ja, zoals elk kartel mislukt het altijd, want er zijn altijd mensen die bedriegen of die zich er niet aan willen houden of die, die hebben het liefst dat de anderen zich beperken in hun productie en dat zij alles pakken dan. Ja, de staatsschuld die staat nu op uh, 467 miljard in het rood en dan uh, ja, 0,69 en nog wat. Nee, goed, dan gaan we nu naar de nieuwsberichten. Nou, we beginnen meteen goed uh, de SGP en uh, ja, de neuksubsidie, uh, werd het al genoemd. Ze hebben in ieder geval ook een eigen duizend euro belofte, nu het de verkiezingstijd is. Ze dachten, ja, dat werkt zo goed bij uh, Rutte, laten wij het ook doen. Ja, het is niet alleen een uh, beloning voor neuken, het, uh, <laughs> het moet ook een resultaat zijn. Ja, maar goed, eerst oefenen, hè. oefening in Kunsten. Vorm van kinderen. is ja, uh, uh. dus voor ieder geworpen kindje duizend euro. Ja. Ja. ja, het is wel iets, omdat de kinderaantallen teruglopen, is het natuurlijk wel iets wat steeds minder geld gaat kosten in plaats van steeds meer. Als je een uitkering gaat uh, geven, dan krijg je steeds meer. Ja, misschien krijg je ook steeds meer kinderen, maar het uh, lijkt het een sterke trend de andere kant op. Maar ja, belofte van andermans geld, dat is altijd makkelijk, natuurlijk. Eigenlijk toch niet echt uh, principieel? Ik bedoel, gij zult niet stelen. Het is toch allemaal gestolen geld, hè? Het is uh, geld dat wij met z'n allen. Uh, in een sociaal contract bij elkaar brengen om uh, de samenleving te helpen. Och, ja, natuurlijk, het is de staatkundige gereformeerde partijen. Oh ja, natuurlijk, dat is ook zo. Ja, uh, ja, ja. zijn erg kundig in de staat, natuurlijk. En ook het stelen daarmee. Ja, maar goed, ik bedoel, het zal, het zal nooit boven de drie zetels uitkomen, denk ik. Uh, je, je weet nooit erbij. Uh, ik denk niet dat een streng christelijke partij in Nederland nog, nog ergens komt. Nee, maar uh, ja, sommige. Hopeloze gevallen in de politiek blijken dan toch opeens een enorme aanhang te kunnen krijgen. Ja. ja. Onverwacht. Ja, heren, ze kunnen misschien mee regeren, weet je wel. Dus als je weer hebt dat de twee partijen net niet aan 76 zetels uh, komen, dat ze dan zeggen: Nou, SGP, kom maar even bij. Dan uh, zorgen wij dat die neuksubsidie er komt. Dus, ja, uh, uh, een kleine partij kan nog relatief veel invloed hebben, inderdaad, uh, op die manier. Ja. Ik weet er overigens wel dat, dat uh, een collega die komt uit België en die uh, vertelde. Dat je in België krijg je ook kinderbijslag. Maar als je dan gehandicapt kind hebt, dat telt voor twee. Dan krijgt dubbel kinderbijslag. Okay. Dus als je er even vanuit gaat dat wat je subsidie geeft, daar krijg je meer van. En wat je belast, krijg je minder van. Dan krijgen je steeds minder werkende mensen. En je krijgt steeds meer gehandicapte kinderen. Ja, ja al die vrouwen, zwangere vrouwen lopen dan ze gek te roken, de, de, te drinken. Te drinken, ja, ja. Maar het is altijd wel apart dat socialisten die trekken als een magneet ze altijd hulpeloze mensen aan... Uh, en ja, die gaan ze dan allerlei subsidies beloven maar van andermans geld en dan houden ze er flink veel aan de strijkstok blijft ze dan hangen voor hen dus het is eigenlijk ja, hetzelfde wat er bij de Clinton Foundation in Haiti gebeurde ja, je hebt leed van mensen en dat leed gebruik je om empathie op te wekken en die mensen die die empathie hebben die ga je dan uitmelken en dat geld room je dan af dat is een beetje het idee van socialisme ja, Ayn Rand heeft daar ook een keer een mooi boek over geschreven over een, een of andere Figuur die ook een, een gehandicapt kind had. En dan bleek steeds verder gaande het uh, verhaal dat, dat het meer was dat de socialisten het gehandicapte kind nodig had dan andersom. Ja, uh, dat, uh, ja. apart dat het zo vaak terugkomt. Ja, maar goed, ja, CDA die heeft ook weer wat geroepen tijdens verkiezingstijd. hebben weer een ander christelijk partijtje. Uh, geef een fabrikant een boete wanneer de medicijnen op zijn. Ja, dat is ook apart. Dat je dan eerst het leven heel moeilijk gaat maken voor, uh, met allerlei regulering. En dan komen er, zijn er geen medicijnen meer. En dan, dan moeten ze opeens weer een boete gaan geven om, het, uh, om het te zorgen dat, dat ze er weer wel zijn. En dat is een beetje hetzelfde wat je in Venezuela ziet. Je gaat eerst de economie helemaal voorop maken En dan, ga je, dan zijn er geen producten meer. En dan ga je mensen weer beboeten omdat er geen producten zijn. Dus, ze nemen eigenlijk nooit de dwang weg. Die voor de probleem heeft gezorgd, maar ze voegen dwang toe om de symptomen van de vorige dwang te bestrijden. Oftewel je het, de paard wat voor je kar zit, dan geef je gewoon te weinig eten of eh, bijna geen. En als het dan niet hard genoeg loopt. Ga je nog slaan ook? Ga je nog slaan ook, ja. <laughs> ja. Ja, want het is natuurlijk een reden dat fabrikanten die medicijnen niet in de schappen hebben liggen. En het gaat dan voornamelijk over uh, ADHD en een schildkliermedicijn. Uh, ja. En dat komt natuurlijk omdat daar geen winst, winsten meer op te behalen zijn. En waarschijnlijk zijn die winsten niet te behalen omdat het A, het medicijn heel duur is. Vanwege patenten die de overheid handhaaft. En ten tweede dat ze via de verzekeraars, die geven ze een monopolie om de prijzen te onderhandelen, zeg maar. Dus je kan niet gewoon als consument daar naartoe gaan en het medicijn kopen dat je nodig hebt. Want je moet per se via een verzekering en een dokter die een recept moet geven doorgaan. Je zal het nooit bij paracetamol krijgen of zo, dit. Dat de schappen leeg zijn. Is er al een op de LP na een partij die uh, ook zoiets heeft van laten die patent een keertje aanpakken? Uh, LP misschien Maar voor de rest uh, ja, patenten worden altijd het wordt anders altijd anders uitgelegd. Zegt, nou er zijn heel veel investeringen nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen en dat is heel makkelijk na te maken. Dus wat de overheid moet doen is de fabrikant een monopolie bieden voor 25 jaar zodat hij zijn investering kan terugverdienen. En als je dat niet doet, nou, dan gaat hij helemaal niet investeren om het medicijn te maken. En dat is een, ja, een droge redenering. Eh, ten eerste bijvoorbeeld penicilline, die maken daarvan hebben bewust geen patenten aangevraagd. Maar het is ook zo, ja, medicijnenfabrikanten moeten nu eenmaal geld verdienen met eh, medicijnen maken. Dus eh, ze zullen wel de, de, de dan moeten ze steeds weer iets nieuws ontwikkelen wat weer beter is dan het vorige, zodat ze net zoals bij mobiele telefoons steeds de concurrentie voor blijven. Dus het is je krijgt een vlucht naar voren toe. In plaats van één keer iets uitdenken en dan 25 jaar lang op je lauren zitten om uh, rusten om het te, te, te melken, zeg maar. Ja. Plus dat het natuurlijk miljoenen kost momenteel om door de, door de controle en de checks van de overheid heen te komen. Maar door er ook een heleboel mensen overlijden. Omdat die medicijnen nooit tot de markt komen. Omdat het te veel geld kost om ze naar de markt te brengen. En dat is eigenlijk alleen maar van een, van een regulering. Zeg. En ze kunnen natuurlijk zeggen, ja, je moet het heel goed reguleren, want als er een, een fout medicijn doorkomt, dan gaan er mensen dood. Maar ja, als er een heleboel goede medicijnen niet doorkomen, dan gaan er ook mensen dood. Alleen die mensen zie je dan niet. Zeg maar. En de mensen die doodgaan aan een medicijn dat fout was, dat zie je wel. Zeg maar. Dus het is, veel, ja, het is een beetje Henry Hazlitt's verhaal over de zien en de onzien. Het was origineel van Bastiat, het werd ook in, in Economics in One Lesson beschreven, dat... Je hebt een stuk van de economie dat je ziet en een stuk dat je niet ziet. Dus je kan wel zeggen, oh ja, de overheid zet daar een brug neer. Kijk eens, er zijn allemaal camera's erop. Deze brug is er dankzij de overheid. Maar wat je niet ziet is dat het belastinggeld dat het ervoor gebruikt is afgenomen is van mensen die anders misschien een ziekenhuis hadden neergezet. En je kan niet met een camera naar een leeg veldje gaan om te zeggen, kijk hier staat geen ziekenhuis waar wel een ziekenhuis had gestaan. Omdat de overheid het geld gestolen heeft om daar een brug te bouwen. En dat is hier eigenlijk ook zo... ...je ziet niet wat je mist... Ja. Door, ...door al die maatregelen van de overheid. Ja. Daarom is het moeilijk te verkopen, politiek. Ja. Nou ja, qua medicijnen... ...je hebt natuurlijk al een oligopolie als gevolg... ...van het feit dat, uh, dat die markt... Uh, ...jarenlang of decennia lang is beïnvloed... Voor, uh, ...voor de overheid. En ja, dat je nu uh, het oligopolie nog uh, een boete geeft... Het haalt niet zoveel uit. Het geld komt allemaal uit de VS. Hè, want je hebt hier ook geen Nederlandse medicijnenindustrie. Ja, je hebt wel een paar grote fabrikanten. Het is wel een beetje hoor. Maar, ja, ja. maar het is niet zoveel nee. Dus als je kijkt naar, naar alle grote patenten. Hè, het, het patentrecht in Europa is volgens mij ook weer anders geregeld dan in de VS. Ik ben ook geen deskundige. Maar volgens mij is het in de VS makkelijker. Dus je ziet uh, op het gebied van IT. Maar ook op het gebied van medicijnen. Dat ja, Amerikaanse bedrijven ten opzichte van Europese bedrijven toch wel wat in het voordeel zijn. Ja, het is in Amerika geloof ik zo dat je kan heel een patent aanvragen. Dus ook op een perpetuum mobile. Eh, alleen of het houdt voor de rechter, dat hangt er pas vanaf. Ja, als jij eh, iemand voor de rechter gaat slepen vanwege dat patent, dat hij moet betalen en dan pas... ...kan je zien of het echt wat waard was. En in Europa zit er een grotere voorselectie aan. Dus je moet veel moeite doen om het gehonoreerd te krijgen. En als je het dan eenmaal gehonoreerd hebt... ...dan, dan sta je wel redelijk sterk als je er mensen mee aan hebt Ja, ik heb hier nog een bericht over uh, rechtsbijstandverzekeraar... Uh, ...die de zaak verliest tegen een uh, ex-werknemer. Ja, we hebben het hier over een private verzekeraar niks mis mee natuurlijk. Maar uh, ja... Die zijn natuurlijk gespecialiseerd in het recht. Recht waarvan we in Nederland nogal wat hebben. En uh, die verliest een zaak tegen het eigen personeelslid. Dus ja, dat is uh, op zich wel grappig. Het gaat om verzekeraar DAS. Oké. Okay. En waar uh, ging die zaak om? Nou, ontslag. Die, uh, die, die beste man, of vrouw, is jurist. Dus die had in zijn vrije tijd nog iemand geholpen. En uh, dat vond zijn werkgever niet zo leuk. Dus ja, dan uh, doen ze ontslag. En uh, ja, omdat, het, omdat die kennis, uh, het, het lag heel genuanceerd, daar hielp gewoon een kennis... En daarom zei de rechter uiteindelijk: ja, de uh, verzekeraar had ook andere sancties kunnen treffen uh, tref dan, uh, dan, dan meteen ontslag. In verband met uh, verstoorde arbeidsrelatie. Dus die is uh, in het ongelijk gesteld. Ja, zelfs als je een loodgieter bent. Uh, je werkt voor een loodgietersbedrijf. En in je vrije tijd ga je even bij je buurman uh, ook de kraan repareren. Ja. Kan je ook ontslagen worden? Ja, ja is, dan kun je, kun je ontslagen worden. Of je bent kok en, ja. en in je vrije tijd ga je tijd voor je vrouw koken. <laughs> ja, <laughs> ik weet niet hoor. Maar... maar er is vaak... ...ik heb ook zo'n arbeidscontract waarin ja. staat... ...van je mag niet... ...op je vakgebied in ieder geval... ...voor iets anders werken. Want wat er wel eens gebeurd is... ...dat, dat mensen tijdens werktijd dan een heel idee uitbouwen... ...en dan denken van... Nou, ...dit is zo goed, dit idee dat ga ik zelf verkopen... Zeg maar. ...of ga ik een eigen bedrijf voor opstarten of zo. En dan staat er vaak iets... ...in het arbeidscontract... Dat dat niet de bedoeling is. Uh, want dan eigenlijk betalen zij dan voor hun toekomstige concurrentie. Okay. Zo zien ze dat dan. En ja. Ja, je hebt ook wel het idee, als mensen een heel groot adressenbestand hebben van ze verkoper zijn of zo. Ja, dan, en dat bouwen ze op tijdens hun werk. Als ze dan naar, ja, voor een concurrent gaan werken en datzelfde adressenbestand gebruiken. Dan is het natuurlijk helemaal ja, dubieus. Dan, uh, dan werk je echt direct je, de, de originele werkgever tegen. Ja, goed nou joh. Ja. Uh, Dan gaan we even naar, uh, de, naar onze oosterburen toe, want uh, die kunnen opgelucht uh, ademhalen. <laughs> Duitsland krijgt toch geen oorlog met Zimbabwe? Oeh, uh, <laughs> daar gaan de champagneflessen nu wel lopen, denk ik. Hè? <laughs> ja, ja. Nou, eerder, in een e eerdere uitzending hebben we daar aandacht aan besteed. Hè? Duitsland die wilde geen uh, geld drukken voor Zimbabwe. Maar is het een Duitse bedrijf? Uh, daar gaat het om, hè? Nee, nee, het gaat, hè, uh, je hebt van die gelddrukkerijen, hadden we in Nederland ook uh, ja, een die... even de naam kwijt. Nee, nee hadden we Johan, Johan Enschede in Haarlem. Het zijn vaak staatsbedrijven en uh, nou ja, Duitsland had geweigerd om voor Zimbabwe uh, bondnoten te gaan drukken. Wat toch een groeimarkt is, zou je zeggen, om voor, voor Zimbabwe papiergeld te drukken. Ja, mij ja, ook. Maar Duitsland had het geweigerd en uh, nou, een, uh, een Zimbabwean in een mooi legerpact die zei we gaan Duitsland de oorlog verklaren dat ze dat niet voor ons willen doen. En uh, inmiddels heeft Zimbabwe besloten om dan zelf maar het geld te drukken, dus het probleem is opgelost. Het okay. is geen oorlog. Mm -hmm. Nee, het is misschien makkelijker na te maken dit geld. Ja, ja, ja. De, de, nee. dus, ik, uh, ik, heb, ik heb vroeger bij een gelddrukkerij gewerkt in Haarlem. Heel lang geleden, ah. in de jonge jaren. Uh, maar het gaat inderdaad om de. Sommige bedrijven zijn er echt heel gespecialiseerd in. Dat er een, een watermerk in zit en, en allerlei kenmerken waardoor je kan zien dat het geen vals geld is. En uh, ja, dat, die specialisatie, daar gaat het om. Hè. Dat is iets wat je niet zomaar hebt als, uh, als drukkerij in Zimbabwe. Nee, dus als je gewoon uh, uit de laserprinter wat geld trekt, ja, ja. dan uh, heb je gewoon kans tot mensen dat inscannen en ook nadrukken. Ja, je hebt ook van die kleine dingetjes, als je dan met UV-licht er overheen gaat, dan kan je die kleine de deeltjes zien. Dus er zit dus een draadje doorheen. Zo, ja. nou, dat, is ook... dat maakt geld ook wel een beetje waardevol natuurlijk, want het kost wel weer een hoop geld om dat te ontwikkelen ja, nee, maar dat is, uh, dat is Marx, hè? als je zegt dat we iets waarde krijgt doordat het, het hoop geld kost om het te ontwikkelen. Ja, ja, ja, en, ja. ja, dat, ja, ja. Dat, dat labor theory of value. Ja, ja, ja, klopt, klopt. Het is andersom. Daarom zei ik, het, daarom zei ik. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, goed ja, nou ja, we zijn benieuwd en uh, ja. Ik wil bondnoten hebben. Nou, ik heb nog een schilderij aan de muur nodig. De muur is nog wat kaal en dan wil ik een bondnotes gaan ophangen. Oké, okay, hoe groot zijn die dingen? Geen idee, het zal gewoon een briefje zijn. Nou, ah je wilt gewoon je muren mee behangen? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is een beetje opgeleven, maar ik wil er wel eentje hebben. Die ga ik inlijsten dan. Ja, een huis wonen, zeg maar. Helemaal met Zimbabwe aan het geldbewijs, je muren. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, goed, ja, nou... Uh, we zijn benieuwd, um, dan gaan we nog even naar de EU, want die heeft een delegatie gestuurd naar Zimbabwe om te kijken waar hun geld gebleven is. <laughs> ja, Ja, dat vind ik wel grappig. Ik denk, wat, als, als je dan leest in het artikel hoeveel geld dat het gaat, dan valt dat ook wel mee. Dan denk ik dat die delegatie dat het duurder is dan <laughs> waar ze naar op jacht gaan. <laughs> dat is een soort uh, commissie uh, project X haren, zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. Nou, er, er, er, er kwamen ook nog wat dingen uit uh, naar voren. Want de leider van, uh, van de delegatie die op zoek gaat naar het verloren geld... In 2002 hebben ze ergens in geïnvesteerd, geloof ik. Dus uh, ook een mooie tijd geleden. Dus je, je, kunt, al, je kunt daaruit kun je ook al een beetje merken hoe hopeloos het project is. Maar de, de, de, de, de grote man achter de delegatie... Dat is de EU-ambassadeur in Harare, dus van Zimbabwe. Oké. Okay. Dus, dus de EU heeft een eigen ambassade in Zimbabwe. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, dat gebeurt inderdaad wel vaker, ja. Ja, dat zie je dus in, in, in werkelijk alle landen, want ja. als ze dat in, in, zelfs in Zimbabwe hebben, dan hebben ze dat ook in Venezuela. Klopt. Dan hebben ze dat ook in alle, landen van, alle andere landen van de wereld. Ja, er zijn inderdaad dus, uh, er zijn een paar van die dat soort ambassadeurs, tussen aanhalingstekens, wel eens uh, onder de loep gehouden. En die hebben dan echt een leven van dat ze smijten met geld en, en uh, feestjes hebben en een duur penthouse wonen. Mm -hmm. ja. ik, ik, vind, ik vind het buitengewoon interessant, want he, daar, daar, daaruit komt natuurlijk, enerzijds, komt er heel, heel erg naar voren. Dat de EU van de EU één land uh, wil maken. We hebben ook al een eigen state of the union en dat soort dingen. Maar inderdaad dat overal die, die, die, die, die, die aparte infrastructuur wordt gebouwd. Dus overal worden EU ambassades naast de Nederlandse en de Belgische ambassade opgericht. Ja. Dus ja, even los van de jacht van het, uh, naar, naar het geld, wat ze nu gaan doen. Ja, ze gaan naar een, uh, een goede verloren ton gaan ze op zoek. Uh... <laughs> dat, is, dat is niet uh, wat er, uh, er zijn onder pronk zijn. Er zijn miljoenen in geschoven. Ja, ja, ja. Zimbabwe was het, het grote voorbeeld van hoe het moest in Afrika. Ja. Nou ja, de EU doet natuurlijk veel meer in nog veel meer landen dan pronk. Pronk moest er eerst uh, moest uit het vliegtuig gerold worden. Had ik begrepen, had ik, want die soap toch altijd zo veel. Op... <tie> ja, ja, ja. <tie> de vormen. Oh, zo bescheiden. Met zo'n warme land moet, moet je natuurlijk goed drinken. Ik was uh, niet zo intiem met hem bekend, maar uh, ik <tie> had even googelen dit. had wat gevonden over uh, Pronk? Of? Nee, over Pronk. In 1975 werd zijn politieke carrière ja, bijna in een kind gespoord toen hij taal door alcohol beneveld zijn auto in de sloot reed. Maar hij werd tot een geld dat okay. met de liefde bedenkt, mantel der liefde bedekte natuurlijk. Maar zijn drankgebruik was berucht en leidde tot menig internationaal incident. Dus dat is waarschijnlijk de, de vlucht naar Afrika waar hij bakken met geld ging brengen naar Mugabe. En, de, en zijn vrienden bedekten dat met de mantel der liefde. Maar op 7 mei 1984, exacte datum, zoer hij de drank af en hij dronk nooit meer een druppel. Ah, oké. Okay. Nou, goed zo. Nou, dan gaan we nog even naar de. Even kijken. Oh ja, we hebben nog meer EU-nieuws. Want uh, ja, we hadden het al over ambassadeurs die met uh, de royaal leven. We hebben ook nog um, kassa voor de e oud-EU-commissarissen. Ja. ja, dat staat. Uh, Beginnen de schoorsteen er ook bij een voormalig eurocommissaris nog altijd bijzonder goed van belastinggeld wel te verstaan. Er zijn 16 voormalige commissarissen. Uh, die vervangen minstens een ton per jaar. En de, de reden is, uh, ja we, we kennen natuurlijk allemaal van de van de Verenigde Staten dat uh, draaideurcircuit wordt dat wel genoemd, hè. Mm -hmm. Dus je zit, je zit in de politiek. En je hebt daar een beetje een machtige functie. Dan ga je vroeg met pensioen. En daarna laat je je inhuren door. Nou, ik dat je bij de Defensie zit. Je laat je inhuren door een Defensiebedrijf. En je gaat dan jouw contacten bij de overheid verkopen aan dat Defensiebedrijf. Of je hebt een Defensiebedrijf een enorme order gegeven toen je in de politiek was. En dat wordt dan beloond met een, uh, een niksbaantje wat heel duur betaald wordt. Of je gaat speeches geven of zo voor die Defensielui. En die worden dan met een ton per speech betaald ofzo. Dat soort uh, praktijken. En dat wordt wel draaideurcircuit genoemd. En dat kan beide kanten op gaan. Je kan eerst voor defensiebedrijf werken en daarna naar de, eh, naar de overheid gaan. Of eerst bij de overheid en dan daarna naar een defensiebedrijf gaan. In ieder geval de private sector die beloont, eh, of die beloont eh, diensten uit het verleden. Of diensten die in de toekomst nog gaan plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld bij... Eh, bij hedge fund, eh, of bij regulator is het heel, heel bekend, eh, van de regulator van de financiële markten, dat ze daarna bij een hedge fund gaan werken, dat ze eerst te reguleerden, zeg maar. En in, in ruil voor een hele um, relaxte uh, regulering, krijgen ze dan een dik betaalde baan daarna bij de, bij een hedge fund. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk, dat corrupt. En hadden de, hadden ze bij de EU gezegd, ja, dat moeten we zien te voorkomen dat die commissarissen na hun aftreden... gelijk het bedrijfsteven binnenwandelen... om daar geld binnen te harken, Want dat zijn ethische dilemma's. Weet je wat we doen? We geven ze gewoon het geld sowieso al. We, we geven ze gelijk al een ton... nadat ze weg zijn... waar ze er niet voor hoeven te werken... Uh, en dat voorkomt dan dat ze voor een bedrijf gaan werken om nog een ton binnen te halen en daar corrupt door te worden. Uh, en dat is de, de zogenaamde overgangsvergoeding. Oké, okay, maar ze gaan ja, natuurlijk alsnog wel naar het bedrijf toe. <laughs> ja, dat denk Met ik Met een ton ja. extra te <laughs> Ja, één ton plus één ton is twee ton. <laughs> oh, jongens, jongens. <laughs> Bijvoorbeeld de Belg Karel de Gucht is al twee jaar geen eurocommissaris meer en is ondertussen aan de slag gegaan bij bedrijven als Asselor, Mittel en Proximus. Volgens berekeningen van die site heeft hij nog altijd recht op 175.000 euro per jaar, betaalt uit Europese belastinggeld. Het is de helft van zijn toenmalige salaris. Mm -hmm. De Gucht stelt dat hij niks verkeerd doet en dat het systeem nu eenmaal zo werkt. <laughs> ja. Ja. Het systeem werkt zo, dus, dus het is oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we nog even naar het uh, volgende bericht toe. Uh, ja, dan gaan we even naar de Oekraïne toe. Uh, tenminste, daar heeft dit alles mee te maken. Maar volgens mij is het Rutte allemaal niet gelukt. Want uh, naast politieke integratie, ook militaire integratie, uh, lees ik hier. Hashtag uh, GVD. Ja, het gemeenschappelijk veiligheid en defensiebeleid. Mm. Uh, Poroshenko is nu met de NAVO aan het praten. Want ja, hij moet natuurlijk. Uh, praten over uh, samenwerking op het gebied van materiaal en dergelijke. Dus uh, er wordt volop gewerkt aan dat uh, gemeenschappelijk uh, veiligheid en uh, defensiebeleid. Ja. Op volle toeren vooruit. Dus ja, dat is inderdaad ook weer, uh, weer, weer grappig dat het, uh, dat het deze week in de publiciteit uh, komt... Want ja, daarmee, daarmee is wel uh, de nederlaag van Rutte compleet hè? Ja. met betrekking tot dat verdrag. Want ja, eigenlijk het, uh, het, het, het meest enge hoofdstuk, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk uh, verdere escalatie. Ik bedoel, ja, met, met, met, met, die, met die vrijhandelshoofdstukken die ook in dat verdrag staan, daar is natuurlijk niet zo heel veel mee mis. Ja, goed, zijn er zijn meestal niet van die vrijhandelsverdragen waar... Een gewone man wat aan heeft. Nee, maar ik bedoel, kijk, op, op, op zich dat, dat, uh, dat als twee landen met elkaar zaken doen... en geen uh, importheffingen aan elkaar uh, opleggen... dus dat goederen en diensten belastingvrij de grens overgaan... daar is natuurlijk niet zo heel veel nee, mee mis. Nee, nee. Maar met dit soort dingen, dit, dit, dit gaat gewoon over, uh, over, over defensiebestedingen... dus echt geld wat onttrokken wordt van belastingbetalers... die worden dan... Uh, uh, command, control, communications, computers, intelligence, uh, intelligence uh, surveillance... en een reconnaissance system. It's reconnaissance, denk ik. <laughs> ja, ik, ik kan er even niet opkomen wat dat woord is, maar dat is... Uh, verkenning, verkenning. Oké. Okay. Nou, dat, daar, daar, daar gaan ze dat dan allemaal in investeren. Dus dat gaat... Uh, want Oekraïne is natuurlijk een uh, failliet land... Dus dat gaat de EU veel geld kosten. Dat gaat ons veel geld kosten. Nee. Ja, ja. ja, inderdaad. Uiteindelijk wel, ja. ja het komt uiteindelijk uit onze portemonnee. Ja. Maar ja, wat ja, ik zo hoor, is nog geen uh, schietuig. Het is meer uh, radarsystemen en zo. Ja, maar ja, het is een onderdeel van. Hè. De, de, de, de, ik bedoel, er zitten daar ook militairen die zitten daar uh, bij de grens te oefenen. Dus je weet ook niet of het hierbij blijft. Het ziet, het ziet er gewoon naar uit dat, dat, dat de Oekraïne steeds verder in uh, de EU en NAVO uh, integreert op het gebied van, uh, van, van defensie. Nou, Dat betekent dat je er gewoon een land in oorlog bij uh, krijgt. En dat is uh, ja, dat is hartstikke onverstandig. Turkije heeft ook uh, weer, ik uh, geloof vandaag, uh, heeft Erdogan nog gevraagd... kom nou eens eindelijk duidelijk maken of uh, wij bij de EU kunnen komen dus... Kennelijk wil hij dat nog steeds. <laughs> nou, wat denkt hij nou zelfs? Ja, misschien. Uh... Ja, dat bedoelt, ik denk dat hij het hij op alle opzichten maakt, hij het gewoon direct zo na dat, dat, dat ze zeggen: mm -hmm. van, Nou, nou. Volgens mij, hoe heet hij nou, Johannes Haan heette die ene, minister van de Uitbreiding? Uh, denk ja, dat zelfs ja. die zegt van, ja, nou, nou moet ik daar toch nog even over nadenken. <laughs> of ik jou erbij wil <laughs> hebben. Nou, Het, het, li het lijkt mij, het lijkt mij als je, zeker als je die, die beste man, ik zou Johannes Haan, zou ik op Twitter volgen. Dat is echt, het is een geweldige kerel. Hij heeft ook veel meer te zeggen dan al die Nederlandse politici. Want zoveel hebben die niet meer te vertellen. Uh, en die man die is continu is die op pad om landen te overtuigen om, uh, ja, om bij de EU te komen. Dus die zit continu in, uh, in, in Kosovo, in Servië, in die Joegoslavische landen die nog geen lid zijn. Nou, dan is hij weer in Oekraïne en in Moldavië en in Georgië, uh, want dat is natuurlijk ook heel interessant... Hij is ook wel eens in Noord-Afrika. Dus, oh, <laughs> dus, dus die man, dit, dat is echt geweldig om te volgen. En volgens mij op het moment dat Turkije gewoon eventjes lief zegt... ...van oh, nou, we willen er misschien ook wel bij... ...dan krijgen dan, dan krijg dat soort mannetjes die denken... ...ah, lekker. <laughs> en, en als mensen iets lekker vinden... ...dan krijgen ze dopamine in hun hersenen... ...en dan zijn ze bereid om meer geld over te maken. Mm -hmm. Ja, het kan ook zijn van, dat het van Erdogan iets is van, uh, ja, hij weet zeker dat hij nee krijgt. En dan zegt hij, ja, nou dan ga ik weer een hele hoop vluchtelingen je de kant op sturen. Ja. En dan wordt er weer onderhandeld over een nieuw geldbedrag. Dat zijn ook dingen die, ja, dat soort spelletjes worden ook al gespeeld. Net zoals uh, Saddam Hussein, die werd destijds voor de Irak-oorlog ook een, een deal voorgelegd die hij onmogelijk kon accepteren. Dus je maakt de voorwaarden zo slecht dat hij wel moet weigeren en dan heb je daarna een reden om die handen zijn kop in te slaan. Ja, ik heb, uh, ik heb een voorstel voor gezegd, maar ja, zij ja, wil het niet, ja, dan, uh, dan is het dommelis. Mijn ligt het niet. Ja, hebben we nog wel iets toe te voegen aan het uh, bericht over de GVDB. Mm -hmm. Ah ja, dat moeten we goed brenden blijven. Ik denk de GVDB, is, of het GVDB, is uh, het belangrijkste hoofdstuk van het hele verdrag... Mm -hmm. Ja. ja, want ja, uh, wat, wat, wat ik zeg, uh, de VVD noemt zich uh, conservatief liberaal, maar is gewoon conservatief. En ja, wat bij conservatieve mensen altijd heel erg belangrijk is. Dat is meer geld naar Defensie. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En daarom dus, dus dat hoofdstuk is gewoon, is, is gewoon een, een kans. Het is een verkoopkans. Als ik, uh, als, als, stel dat ik tanks verkoop. Hè? Neem nu eventjes aan, ik, ik doe het niet, maar dat ik, dat ik tanks verkoop. Dan wil ik gewoon een GVDB in dat verdrag hebben. Ja, ja, ja. Ja. Want dan weet ik, dan kan ik meer tanks verkopen. Of ik verkoop van die Joint Strike Fighters. Of, of het oude wapenarsenaal was vanaf willen. Ja, nou ja, inderdaad, dan wordt dat vernieuwd. Uh, in, in ieder geval, een, een, een gvdb is een, is een ideale kans om geld uit te geven. Ja. En nee, meneer van der Staaij, dat is geen vloekwoord. Het gvdb, dat is niet ja. godverdomme, dat is het gemeenschappelijk, veiligheids- en defensie. Nou, van ons libertarisch is dat gewoon godverdomme. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, en ik denk ook dat wat altijd het vervelend is van die wapentoestand... ...als je een hele hoop wapens probeert te slijten... ...dan moet er ook altijd, die moet ook altijd gebruikt worden. Het is niet zo dat ze een heleboel wapens ja, verkopen of kopen en het dan niet gebruiken. Meestal is er dan nou ook de neiging om nog wel ergens een oorlog te gaan voeren. Want het moet op een of andere manier nuttig lijken. Want je kan niet blijven zeggen, ja we hebben nog meer wapens nodig, nog meer wapens nodig, nog meer wapens nodig. Als je nooit een oorlog hoeft te voeren. Dus je, je moet af en toe... Mm -hmm. Moet je gewoon een hele berg bommen afgooien en dan moet je weer nieuwe kopen. Zeg maar. Dus moet het zoekt een conflict op eigenlijk. Dat is het vervelende Maar nou, je hebt van. natuurlijk ook al die, die schietoefeningen en zo. Hè? Daar, bedoel, er wordt ook wel wat geschoten. Ja, ja maar toch echte zware bewapeningen die. Uh, ik bedoel, ja, het is een natie, Duitsland, die ging zich ook enorm bewapenen. En Amerika is natuurlijk enorm bewapend. Mm -hmm. daar, daar moet natuurlijk. Ja, er moet, er moet rendement hebben, zeg maar. Het is een investering die. Elke investering moet uiteindelijk met een rendement ver, verdedigd worden. Ook mm -hmm. als het een investering van belastinggeld is. Dus als iemand gaat argumenteren waarom er weer meer wapens moeten komen, dan moet hij ook met een vijandsbeeld komen. En dat vijandsbeeld moet ook geloofwaardig zijn. En om dat geloofwaardig te krijgen, moet hij die, die vijand ja, tegen zich in het harnas jagen of ja, hij moet daar. Ja, je gaat het Midden-Oosten bombarderen... ...zodat er zelfmoordenaars uh, op je afkomen. En dan kan je de, de security uitbreiden... ...en de Peter wet aannemen... ...en scanners neerzetten... ...en grenzen optrekken en zo. Maar ja, zonder dat kan, ja, staat het gewoon... ...is niet te verkopen. Mm -hmm. Dus je moet zo nu en dan... Als, ...als ik tanks wil verkopen... Dan moet ik zo nu en dan eventjes een vrouwtje. Poetin is natuurlijk een enorme macho. Dan dus stuur ik een mooi vrouwtje naar Poetin. Wil je er eventjes iets doen dat, dat, dat je een dreiging bent? En dan ga je vervolgens met hetzelfde mooie vrouwtje naar Timmermans. Nou Timmermans, kun je weer eens huilen in de Veiligheidsraad? <laughs> en inderdaad, door dat veiligheidsbeeld gaan ze wel weer, weer uh, geld uitgeven. Beide. Dus het is... Uh, ja, doordat de ene dan meer geld gaat uitgeven... gaat de ander ook meer geld uitgeven. Ja, dus eigenlijk heb je dan... Uh het ideale bereikt als verkoper van tanks. Ja, ik denk niet dat het, dat het zozeer met een mooie, mooie vrouw gebeurt, want ja, dat, uh, dat trappen ze denk ik ook weer niet in, maar het is wel ja, ze gaan bijvoorbeeld, uh, wat je de laatste tijd ziet, enorme NATO-oefeningen doen vlakbij de Russische grens. Dus dan gaan ze in Estland, Letland, Litouwen. Uh, Roemenië, of, of in, ja, Roemenië ook in Polen, gaan ze hele bergen NATO-troepen neerzetten die allemaal gaan paraderen voor de Russische grens. Ja, dan gaan ze, dan gaan ze zich in Rusland zorgen maken en Poetin die voelt ook aan dat hij, nou kan, nou, kan hij aantonen dat er een bedreiging is aan zijn mm -hmm. bevolking. Dus ja, kijk maar, ze marcheren voor de grenzen. En Napoleon, Hitler, ze komen altijd deze kant op. Dus we moeten meer geld aan defensie uitgeven. Nou, dan, en dan herinnert hij bijvoorbeeld bij Oekraïne ook. Dan zegt hij van, nou ja, wij willen Oekraïne helemaal niet aanvallen. Want als we zouden willen, zouden we binnen twee dagen in Kiev staan. Poetin zegt, binnen twee dagen sta ik in Kiev. Nou ja, dan is er gelijk de bedreiging weer weer compleet als je de headline maar genoeg inkort en dan kan je weer een andere kant weer lopen bewapen. En dus zo, dat escaleert allemaal met bedreigingen en de bevolking voelt zich allemaal steeds enger en eh, banger en ja, wat dat betreft vind ik het natuurlijk ook wel leuk. Maar er komt straks misschien nog aan bod dat nou met uh, Trump. Die zei eigenlijk van nou, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om een ruzie te zoeken met Poetin. <laughs> dus dat is wel een geinige de de-escalatie. Eigenlijk moet Trump en Poetin moeten nu eventjes worden opgeruimd Want het moet natuurlijk wel escaleren. Anders dan kunnen we onze stempjes <laughs> niet kwijt. Ja, ja. ja maar dat, dat is altijd het hele gevaarlijke bij dit soort uh, dingen. Dat is, uh, ja, Bush was eigenlijk ook ook iemand die niet van buitenlandse avonturen houdt. En hij kwam eigenlijk nooit Amerika uit. kwam Texas was eigenlijk oh, nog niet ja. uit. En uh, ja, dan komt er zo'n... 9-11 attack. En dan uh, moet hij... opeens weer voor de troepen uitlopen... om te strijden te, te trekken tegen alles en iedereen. Dus je, je loopt het risico dat... ze, dat ze elke piesnik... Gelijk met een, met een enorme aanval uit de, uit de tentlokker. Zeg maar. uh, uh, uh. Mm -hmm. En dan moet hij eigenlijk wel gedreven door het sentiment van de bevolking die om wraak vragen. Zeker als het een heel iconisch gebouw is of zo. Of een brug weet ik veel. Dan blazen, blazen ze de Golden Gate Bridge op of zo. Uh, nou dan uh, heb je natuurlijk de pop aan het dansen. En dan uh, kijkt iedereen naar uh, Trump. Wat ga jij wel niet terug doen? we uh, gonna build a great big wall. Ja. Uh. <laughs> Ik weet niet hoe ik een uh, brug moet bouwen van, ja, van de Golden Gate uh, naar uh, het volgende bericht toe. Nee, ja. hey, de, hey, hey, de brug ligt er. <laughs> ja, in ja, ieder de brug zou naar uh, Cyprus moeten gaan. Even kijken hoor, Cyprus implementeert het Estlandse model. Mm -hmm. Ja, nou, in Estland heb je dus al een tijd uh, het e-burgerschap. Dat betekent dat jij uh, zonder uh, Est te zijn... ...dat je digitaal je kunt aanmelden als, uh, als burger. Dus dan kun, je, dan kun je daar belasting betalen... ...kun je daar uh, een, een bankrekening aanvragen... ...je kunt daar een onderneming beginnen, et cetera, et cetera. Dus het geeft heel veel mogelijkheden... Om uh, ja, naar dat land extra uh, mensen te krijgen. Extra belastinginkomsten ten koste van andere landen. Nou, Estland heeft een relatief lage staatsschuld. En is relatief voordelig. Dus daar maken ook nog best wel veel mensen gebruik, uh, maken daar gebruik van. Nu, is, uh, ja, nu gaat Cyprus hetzelfde doen. Het enige verschil is dat Cyprus natuurlijk een vrij hoge staatsschuld heeft. Dus ik ben benieuwd... Uh, ja, of ze dat kunnen volhouden. Nou goed, als heel veel mensen zich daar gaan inschrijven... en daar hun belasting gaan betalen... is dat natuurlijk wel gunstig voor het land. Hè? Ook al heeft het dan, uh, naar nou, nou, wat ik begrepen heb... Uh, toch wel redelijk lage belastingen. To het is toch, also, toch een landje waar je naartoe gaat als je wil ontwijken. hè? Ja, nou, nou Ja, aan de andere kant... Uh, ze hebben ook een hoge schuld. Mm -hmm. En het houdt een keer op. Hè? Dat, uh, dat dat weten we in Griekenland ja. ook. In Zimbabwe oh. weten, dat, weten we dat ook. Of op enig moment dan... Uh, ja, dan is het geld er niet meer. Ja. Venezuela. Ja, maar ik bedoel, als heel veel, heel veel mensen zich daar heel makkelijk kunnen inschrijven. en daar dan uh, een, een, een belasting betalen. is dat wel weer goed voor de, voor de kast, natuurlijk. Ja, ja op ja. zich wel. Op dus, zich het, wel. Dat zeggen ze niet zo erg hoor. <laughs> ik, ik, ik vraag me dan ja. wel af. He, ik vind Estland vind ik redelijk, uh, redelijk stabiel. Omdat ze, juist omdat ze zo'n uh, lage staatsgoed ja, ja. hebben. maar ik vraag me af als je één keer inschrijft voor het e-burgerschap die dan ook heel makkelijk uitschrijven. Op het moment dat een of andere socialist aan de macht komt, die de belastingen flink verhoogt. Ja, er zijn hier in Nederland Amerikanen, die, uh, die, die, worden, die worden achtervolgd, door, um, om, omdat ze ooit in Amerika hebben gewoond, door het Amerikaanse Belasting. De IRS, ja. En dat is eigenlijk wel een naam van een Terreurorganisatie. Inderdaad. Nou ah, ja, ik, ik, wil, ik wil het niet overdrijven, maar je hebt gewoon dat overheden hebben eigenlijk continu duiten nodig om hun, uh, om hun ballenbuik uh, of hallebuik. want ja, het, het is meer een, uh, een schuldenput dan Met een spuitpot of schat, schatkist. Maar in ieder geval, ik, ik kan me voorstellen dat een land dat, uh, dat een hogere schuld heeft, dat het minder stabiel is ja, ja. daarin. Dus wat dat betreft uh, denk ik, nou ja, als je iets wilt gaan ondernemen, begin dan in ja, Espan. Ja, ja. Maar jij, jij zegt dat als jij zo'n uh, digitaal burgerschap aanschaft, mm -hmm. dat je dan... in dat land belasting gaat betalen? Ja. Want daar, ja, daar lees ik niks over in het artikel. Ik zie je wat nee, over niet, een identity. Is of een persoon, hè, maar je kunt dan een, een bankrekening openen, je kunt een vennootschap uh, oprichten. Uh -huh. neem, neem gewoon eens contact op. Uh, dit dit linkt door naar een pagina, uh, e-Estonia. En uh, ja, dan kun je gewoon met die mensen uh, kun je, kun je spreken en uh, die kunnen je ook adviseren daarover. Ja, want de Nederlandse belasting die zegt eigenlijk altijd van, ja, als je een bedrijf bezit, ook als dat in uh, Tokio gevestigd is, als het bestuurd wordt vanuit Nederland, dan zien wij het als een Nederlands bedrijf. Nou, wat het volgens mij is, is dat je normaal moet je ergens een, een, een, minimaal een brievenbus ergens hebben. Uh, dus je hebt heel veel postbussen in Monaco, terwijl er niet eens zoveel huizen staan. Maar uh, nu wordt het nog, nog, erger, nog meer versimpeld. Dus dat je gewoon, je hoeft niet eens meer fysiek naar het land toe om je daarin te schrijven. Dat is wat zo'n e-burgerschap is. Ja, uh, klopt. Dus het is nog een stap simpeler dan alleen maar een brievenbus hebben daar. Mm. Lijkt mij dan. Uh, een virtuele brievenbus. kan je e-mailtjes uh, naar binnen laten <laughs> <naar> komen. <laughs> Goed, dan gaan we nog heel even naar Canada. Want daar is een bedrijf dat uh, ja, zojuist verhuisd. Dat is een uh, mijnbedrijf. En die hadden een kantoor in Parijs. En die zijn verhuisd naar Londen. En ik denk uh, dat dat te maken heeft met uh, de brexit. Want uh, Canada zit nog in de Commonwealth, hè? Mm -hmm. Nou, een logische ja. ja, op zich wel. En uh, ja, vergeet ook niet dat, dat, dat, dat men in Frankrijk uh, een mentaliteit heeft... van staken, wegen, blokkeren, de boel platleggen. Ik, de, ik denk dat, dat Engeland, zeker uh, nu het dankzij uh, de brexit... Ja, zelf weer meer de, de straten kan aanleggen, gewoon uh, zelf de eigen strategie kan kiezen, geeft dat ook weer mogelijkheden, ook voor dit soort uh, bedrijven. Ja. Ik denk ook dat de UK zijn belastingen omlaag gaan doen om ja, uh, aantrekkelijk te blijven. Dus dan, uh, dat zal ook bedrijven aantrekken. Maar waarom zou in godsnaam een Canadees mijn bedrijf, een hoofdkwartier in Parijs hebben of Old Places. Want ik bedoel, zowel fiscaal als uh, op allerlei mogelijke manieren is Parijs gewoon een onwijs onaantrekkelijke plaats om je hoofdkwartier te, te hebben. Om aan geld te komen. Oh, uh, ja. subsidies? Ja, dat is uh, natuurlijk uh, Euronext, yeah? hè? Wat, uh, wat de AX heeft overgenomen. Dus in, in, in Parijs zit wel een, uh, een, een grote beursorganisatie, maar ja, dat is vervolgens ook in Amerikaanse handel mm. aan. Maar ja, je gaat als als je naar het bushoofdkwartier wilt, dan moet je voor, voor Europa moet je eerder naar Parijs dan naar Amsterdam. Oké. Okay. Maar ja, Londen biedt, biedt meer kansen bovendien. Daar heb je, daar heb je ook minder uh, minder Euro risico. Hè? Euro, binnen de Eurozone bleek de, bleek het besmettingsgevaar bleek heel erg groot. En allemaal uh, dingen die elkaar moesten redden. Nou, als je in de UK zit, heb je, wat dat betreft zit je dan een beetje, een, een beetje veiliger. Oké. Okay. Ik vraag me nog wel af, want, want uh, de UK die heeft natuurlijk al redelijk wat geïnvesteerd in dat uh, ESM en dat andere fonds. Uh, krijgen ze dat geld nu ook terug? <laughs> of is, is, is, is dat nu weg? Ja, dat is inderdaad... Dat is inderdaad een beetje de vraag, maar er is nog een onderhandeling gaande toch over de echtscheidingprocedure. En de, de EU die wil geloof ik 2 miljard hebben om, van, de, van het Verenigd Koninkrijk. Dat is nog niet eens zo heel veel, is mijn indruk, 2 miljard. Nee, maar ik weet niet wat, wat ze daar dan voor terugkrijgen. Of je dan, daar zal je niet vrijhandel handel voor mogen drijven. Ik begrijp mm -hmm. wel dat Juncker die begon al bedrijven te bedreigen die eh, bilaterale handelsverdragen wilde doen... dus die gingen proberen al, al handel te drijven buiten de EU om. En Toen zei, eh, toen zei Juncker van... nee, als jullie dat gaan doen... dan, uh, dan, gaan, we jullie, dan gaan we een stokje voor steken... Het met zijn geweldse eufemisme. Net een uh, christendemocraat. Uh, hè? Ja. Gaan we een boete opleggen? Huh? Uh, ja, de teugels aanhalen. Ja, ja, ja. Ja. Op de vingers ja. tikken. Maar nou, de christendemocraten hebben toch altijd iets met boetes en zo? boeten ja. doen. Schuld ja, en boete. Ja. Je, bent, je bent een zondaar, een zondaar van den de, van de beginnen en uh, ja, daar moet je ja, boete voor doen. Het publiek ook nog natuurlijk. Nee, goed joh. Nou ja, dan gaan we even naar de Verenigde Staten van Amerika toe. Daar heeft zich het een en ander afgespeeld. Ik denk dat uh, zelfs degene die onder een steen leven het uh, inmiddels al weten, dat het uh, Trump is geworden. Ja, dat zijn dingen die heel moeilijk te vermijden zijn, denk ik, Amerikaanse verkiezingen. Ja, uh, ja. Als je alle tv's en radio afzet, dan nog uh, komt het ja, tot je... Uh, ja... Ja. ja, het was weer uh, frappant dat, dat al die opiniepeilingen er weer naast zaten. Dat was eigenlijk een hele brexit do-over. Je zag ook, het, ook de aandelenbeurzen, was het zo. van Trump, waa, up, up. De Dow Jones was gelijk 700 punten in de min, de futures. Wat nou helemaal weer weggewerkt is naar een plus. Dat is eigenlijk met 1000 punten omhoog gegaan. En uh, ja, goud, goud omhoog, dat is ook weer weggewerkt naar beneden. Dus... Uh, ja het is, het is zo de massamedia, die zijn ook de grootste verliezen hiervan want die hebben Newsweek die had bijvoorbeeld al al een voorpagina gedrukt van de nieuwe president Mrs Clinton en ze hadden allemaal hun eigen leugens geloofd wat allemaal duidelijk is dat die opiniepeilingen die waren allemaal gebiased want dan hadden ze bepaalde groepen hadden ze geoversampled, en dat bleek allemaal uit die e-mail lekken ja, ja, dan ga je, ga je dus valse opiniepeilingen zitten bakken en dan ga je daar nog zelf in geloven ook dat dat waar is. En heel erg verbaasd zijn als het dan niet ja, uitkomt. Ja. Echt, ja, ze, ze zijn zo gewend geraakt aan liegen dat, dat ze dat gewoon zelf zijn gaan geloven allemaal. Ja, het meest grappige was toen ik s ochtends wakker werd en ik denk nou, doe even dat, de, de TV aan, ik hoor dat nieuws een beetje op de achtergrond. Nee, een keer Podesta hoorde ik die, uh, eigenlijk toen ik de twee aanzette, <laughs> Podesta die... <laughs> die mocht het uitleggen. Van, de, uh, jongens, gaan we naar huis toe, dan hoor je het zo meteen. En vervolgens een kwartier lang uh, ging uh, die NWS met zijn uh, gast ging het uh, daarover hebben. Uh, dat vond ik allemaal heel vreemd ik dacht meteen, oh, uh, volgens mij staat de uh, hele Clinton op dit moment helemaal hysterisch te wezen. Dan hebben ze niet genoeg kalmeringsmedicijnen. Ja, ja. In ieder een medewerkers daar achter de schermen een blauwe ogen oog geslagen of zo. <laughs> ja, deze tijd kon al nog net ontsnappen. Die voelde erbij wel hangen. Vooral degene die bij haar de e-mail heeft geïnstalleerd. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, nee, goed, ja, nou ja, in ieder geval. Uh, het schijnt dan zo te zijn, is het officiële verhaal nu. Of dat echt officieel is, weten we niet. Maar moet het maar geloven. Uh, de, de verklaring die ze naar buiten hebben gestuurd is dat Clinton uh, er zo erg op had gerekend dat ze zou winnen, dat ze dus geen plan B had. In ieder geval dat ze zou gaan verliezen. Ja, ik begreep wel dat ze gisteren al het vuurwerk had uh, afge afgesteld. Oh, oké. Okay. <laughs> toch had, had, ze, had ze wel iets door. Dat het misschien... ik uh, mm -hmm. ja, kan het vuurwerk natuurlijk nog altijd richting Trump afsteken. <laughs> Als ze had ja. gewild. Uh. Ja. Ja. Ik vind het positieve hier aan. Ik denk dat het op zich niet zoveel uitmaakt wie er president wordt. Want het is een hele grote logge machine met een hele hoop mensen erin. En die gaat toch gewoon... Zijn gang en daar is het moeilijk verandering aan te nou, brengen. De, maar als jij de touwtjes daar uh, hebt, dat, dat is het hele verschil. Mevrouw Clinton die heeft al die contacten binnen de die, die organisatie. En Trump heeft dat niet. En dat... Ja, en dat heeft ze nog steeds die contacten ja, ja. natuurlijk. Die organisatie is niet zomaar omgebouwd. Nee. Dus ik denk dat wat dat betreft dat er ook niet zo heel veel gaat veranderen. Maar wat wel mooi is dat... Ja, Clinton die wilde natuurlijk uh, ja, een, een enorme strijd met Poetin aangaan. En uh, die zat al de hele tijd te ageren. En Poetin had, uh, had de e-mails gehackt en... Uh, wat uh, later totaal onjuist bleek. En ze wilden ook een no-fly zone boven Syrië. Wat, wat betekent dat je Russische vliegtuigen uit de lucht moet schieten. Uh, wat ook een, een soort wereldoorlog zou betekenen. Want uh, Rusland had de hele noorden, noorden uh, fleet al naar, uh, naar de Syrische kust gestuurd. En Trump die had iets gezegd van nou, nee, ik heb niet zo'n uh, zo zin om, uh, om een ruzie met, met uh, Poetin te maken. En nou zie je ook dat uh, Poetin feliciteert Trump en zegt dat Rusland klaar is om de relatie met de Verenigde Staten te herstellen. Dus uh, ja, hij zegt eigenlijk van ja, het is heel slecht gegaan met de Russische-Amerikaanse relaties. En uh, ja, Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne, of retoriek zegt hij wel... Uh, we heard Trump's campaign rhetoric while still a candidate for the US presidency which was focused on restoring the relationship between Russia and the United States. Ja, dat pikken zij er natuurlijk uit dat hij, de, hij wilde dat uh, kalmeren. En dat is natuurlijk heel mooi. Want uh, uh, ja, dat is een heel gevaarlijk uh, drukpunt. En als, als Trump dat, dat zou lukken om dat een beetje tot bedaren te dwingen en de NATO een beetje terug te, te kalmeren ...en Poetin een beetje te kalmeren, nou dat zou uh, heel fijn zijn, denk ik. Dus inderdaad, de Derde Wereldoorlog is uh, uitgesteld. Ja, het ja, enige wat, wat bij dit soort dingen altijd gebeurt... ...als je een, een rustig figuur krijgt, dat er dan inderdaad een vals vlek meestal wordt. Uh, ja, een incident wordt uitgelokt, waardoor hij min of meer gedwongen wordt... door uh, ...in zijn rug geduwd wordt het conflict in, zeg maar. Dat hij dan, hij wil, kan geen zwak mens lijken dan en hij moet terugslaan en dat soort uh, ellende is dus niet, niet te hopen dat dat dit keer ook gebeurt of dat daar weer ingetrapt wordt. Maar nu de vraag, hoe deed de Li Libertarian Party het? Oh, dat heb ik nu niet eens bekeken. Er staan bijna op 4 miljoen uh, stemmen, fysieke stemmen dan. Maar ruim onder de, onder, onder de 5 procent. Ja, en die is ja. heel cruciaal, die 5 procent. Ja, ja, want dat betekent dat je, dat je een deel van het de belastinggeld wat uh, van je gestolen is kunt terugpakken. Uh, en nu wordt het uh, verdeeld tussen de Democraten en de Republikeinen. Maar ja, het is natuurlijk heel erg uh, gematigd geweest de afgelopen tijd. Hè? Je had een beetje ja, D66 uitstraling. En dat heeft niet gewerkt. Hè? Realistisch en gematigd, het, het welbekende treintje. Dat heeft eigenlijk niks opgeleverd. Nog volgens niet weten waar een lepo nee. ligt. E-lepo. E, e, e, e, e, ja. ik, ik heb het even gegoogeld wat een, een uh, lepo is. Dat is iemand die zich aftrekt bij een film. Ja, ah, ja, ja. Ik, ik, zoek maar even op. Zo, dus, dat net bedacht, nee, dat is, echt zo, dat is echt zo. Maar dat, dat is in, ur, in uh, slang. Dus moet je bij Urban Dictionary kijken. Maar dat is niet in de Urban Dictionary ingevoerd? Nee, nee, altijd, nee. Dat nee, ook, nee. Vroeg... Dat is gewoon een uh, slang is dat een lepo is. Staat ja. al lang. Nou, wat je, wat je nog zou kunnen zeggen, ik denk inderdaad, als je geen principiële campagne voert en je zegt, ja, Nazi of Joden moet gedwongen worden een cake te bakken voor nazi's, ja, dan, dan ben je geen libertariër meer en dan ben je niet geloofwaardig, denk ja. ik. In. Maar je, je zou wel kunnen zeggen, misschien is het een hele strategische keuze geweest om stemmen weg te halen bij de democratische kant. Dus ja. eh, de campaign, campaign manager bij Gary Johnson zei ook zeggen ook dat eh, ja wij hebben stemmen weggehaald bij zowel Hillary als ja. We ja, bij Morning Joe, er is een hele andere dingen over. Die zeiden dat juist Clinton verloren heeft vanwege die, uh, derde, die third party candidates. Dus zowel Johnson als Stein. En ja, want die zitten allebei een beetje aan de, aan de linkerkant. En ze waren allebei sympathiek ten Klopt. opzichte van ja. Hillary. En daarmee ja, trekken zij daar Ja, Het kerstverhaal ja. was natuurlijk uh, Weld, die dan fout uh, was Fouching, uh, Dat is uh, garant staan voor Clinton. Dat ja. verkapt, uh, verkapt ja. endorsement is. Ja. Inderdaad. Dus ja, maar goed, Hillary is gelukkig niet geworden, dus daar mogen we blij over zijn. Maar, uh, ja, dat is alleen die heel... LP had een kans. Wat zei McAfee erover? Ja. Ik weet niet. Heeft wat uh, nou, McAfee heeft gezegd uh, dat hij zeker weet dat als Furman Supreme uh, <laughs> de Libertarische Partij zou doen, dat hij zeker 5% uh, zou hebben bereikt. En uh, Pietersen waarschijnlijk 15%. Af nog wel veel, ik Er uh, zit ook iets psychologisch achter. Hè? Het gaat er niet. Het, kijk, de, de stelling is natuurlijk van die twee kandidaten waren zo impopulair. Maar je, weet je het krijgt hetzelfde als we met, wat we Nederland hadden met de. Met de VVD en de PvdA. dat mensen daarop gingen stemmen, ook al waren ze niet voor die partij. Maar omdat ze meer een hekel hadden aan de ander, weet je wel. Ja, maar ik denk dat daar zo heel veel gestemd ja, ja. is. Want uh, de meeste mensen die waren niet ergens ja. voor, maar. Tegen zijn, het heeft soms wel meer kracht dan ergens voor zijn. Dus dan kun je nog zo erg ja. voor uh, Johnson zijn. Weet je wel, maar dan, dan nog stemmen je eigenlijk van uh, ja, maar ik wil niet dat die andere er is. Daarom stem ik op uh, strategisch. Ja, dat is bijna altijd angst aan uh, het Ja, dat inderdaad. is een, oer, uh, een oerinstinct of zo. Ja. Dus ja, dus, het uh, is moeilijk tegenop te boksen. Misschien moet je gewoon zorgen dat je nog erger bent. <laughs> ja, je moet kennelijk, kennelijk, dat is een negatieve campagne voeren. Hè. Je, moet, je moet die ander zo erg afschilderen dat, dat ze op jou aan ja, stemmen. Ja. Nou ja, kijk, de, de reactie die te, ver, te verwachten viel, die komt nu natuurlijk uit uh, de rechtse hoek. Want die hadden natuurlijk, uh, nou ja, vooral zich willen richten op de Trump drop-outs. Mm -hmm. Maar ik weet niet of dat, uh, of, of dat gaat werken. Hoe denken jullie daarover? Had een uh, rechtse uh, Johnson, had die meer stemmen binnengehouden? Ik Nou... Peterson is vooral christelijk, hè? Die, die wil, uh, die, die was heel erg fanatiek pro-life. Maar was niet een typische close border uh, libertarian. Maar uh, had, had een had een, uh, een, een, een Steven of die, uh, hoe heet die? Die die, die met die zware stem ook alweer. Van, uh, <laughs> Alex Jones. <laughs> ja, hadden, hadden die meer. Zouden die meer uh, uh, stemmen hebben binnengehaald? Ja, ik denk het niet, want. Uh, ik denk dat je een principiële kandidaat moet hebben. Wat je zag dat werkt, was Ron Pol. Die uh, was heel populair. En een, mm -hmm. ik denk een principiële kandida libertarische kandidaat die nog links, nog rechts is. Dat mm -hmm. je daar nog het meest mee wint. Ja, want uh, toch een beetje de adviseur van de LP, Michael van Thalien. Die zegt, uh, nou het had een veel conservatiever iemand moeten zijn. Het had een populist moeten zijn. En inderdaad ook vooral een, een principieel Libertarien. Maar met die eerste twee uh, ja, zoekt hij toch meer in de richting van een Alex Jones of een uh, Steve Molineux. En wat, wat hij uh, volgens mij fout gedaan is, heeft, hij heeft gezegd, wij zijn eigenlijk... Zowel een beetje uh, links als rechts. We zijn een beetje demo democratisch. We zijn zeg maar op persoonlijk vrijheid democratisch. En op uh, financieel zijn we conservatieve repub republikeins ofzo. Dat, uh, dat was de boodschap eigenlijk. Maar mensen hebben zo'n hekel aan gekregen aan dat republikeins en democratische, ja, al die, al die corrupte lui daar. Dat je, je, had, je had beter kunnen zeggen, we zijn nog dit, nog dat. In plaats van we zijn zowel. De ...democraat als republikein, want dan krijg je... ...het is een, gewoon een ontevreden toestand nou... ...en dat is ook in Europa overal... ...je hebt overal ontevreden mensen die, die boos zijn... ...en teleurgesteld en op populisten stemmen... ...die die ontevredenheid aanspreken... ...dus je moet in je boodschap aan die ontevredenheid appelleren... ...en dan denken mensen, inderdaad, ik ben genaaid... ...en dan krijg je van zo, zowel beide kanten... ...krijg je de stemmen, zeg maar... ...je moet juist geen aansluiting zoeken... ...bij die uh, democraten en republikeinen... ...maar je moet er ver vandaan duwen... Mm -hmm. Ja, ja. Like my... dat lijkt mij ook een heel terecht punt dat je hier maakt. Ja. Ja. Klaas komt er nu ook bij, als het goed is. Hallo lieve Hallo mensen. Hallo lieve Klaas. Hallo. <laughs> Hallo. Hi. Hallo. Goed. Ja, Hoe is het? Prima joh. Ja. Ik, uh, ik was vanochtend even uh, in de sleur van alle dingen. Gewoon eventjes... Uh, Opstaan, ontbijtje, naar mijn werk rijden. Opeens realiseerde ik me dat er ook uh, verkiezingen waren geweest. Oh joh, serieus. Ja. ja, toen dacht ik, nou ik ben wel benieuwd. Het was toch wel echt verrast. Ja. Yeah. Ik, uh, ik had gewoon verwacht uh, hè, dat al die... Uh, belangrijke mensen wouden dat Hillary het heel werd, dacht ik van, nou, dat hebben ze vast wel geregeld. <laughs> dus dus ik was zelfs dacht. daar zijn ze niet goed in. <laughs> dus toen dacht ik van, hoe zit dit? Hoe is dit? Hoe kan dit dan? Hij... Maar goed, misschien maakt het ook niks uit. Hè? Misschien vonden ze het wel goed als het één van beiden maar werd. Hè? Mm -hmm. <laughs> er, waren zelfs, er waren waarschijnlijk zoveel mensen die het zouden fixen, dat ze allemaal dachten van elkaar dat die anderen het wel zou doen. Ja, misschien is dat het geweest. Zou jij toch doen? En ik dacht, jij dat zou doen. Wat ik wel leuk Vond is dat, dat is altijd in Amerika zo. Hè? Degene die verliest heeft altijd de meeste stemmen. Ja, fysiek, oh, fysiek. Ja, ja, ja, dat vind je ook geweldig. Eraan, ja, ja. Ja, we hadden het toevallig net erover. Dus, uh, ja, dacht ik al. Ja, ja, ja. Dus, uh, we waren eigenlijk bij de LP beland, de Libertarian Party. Oh ah, ja, 3%. Nou, dat is wat. Ja, uh, ja. Beter als de vorige keer, <lacht> ja, moeten moet we wel zeggen. Het was, de vorige keer was het 1,2 of zo uh, procent. Hè. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Maar. Uh, ja, had, uh, daar ging nou het gesprek over uh, toen jij uh, belde. Had Johnson überhaupt die 5% kunnen halen? Want uh, de, de, hij moest het opnemen tegen, zeg maar, de meeste mensen die gingen dan echt, echt stemmen vanuit een angst. Hè? Ze willen niet dat die andere het wordt. Ja. Weet je hetzelfde verhaal dat wij in uh, 2012 hadden met de VVD en de PvdA. Ja, dat lijkt een beetje een soort standaard strategie te zijn van onze... Uh... ...machthebbers, ja. dat ze... ...ze willen het graag polariseren... ...en uh, ja, in Nederland zijn ze dan zelf zo geweldig... ...om gewoon dan met ze samen te, maken, te gaan regeren... ...dat vond ik wel heel geweldig. <laughs> ja, waarschijnlijk, dat kun je ook nog hebben... Dat, uh... Trump ja, uh, toch Hillary uh, erbij haalt als adviseur. Ja, ja, ja dat zou echt... <laughs> maar ze af en een speech komen geven. Ja, Wat ook altijd spijtig is, dat, ah, dan zeggen ze altijd... Hillary zei dat, en ik vond nou Trump ook... I want to be a president of all Americans. En Dat is ju nou juist het probleem, hè. Want als je nou uh, alleen een president zou zijn... van de mensen die op je gestemd hadden... Er was er eigenlijk niks in de hand. Ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, en dan, dan zouden mensen ook niet op stemmen. Want stel dat alle uitkeringstrekkers uh, alleen geregeerd worden door Hillary. En alle ondernemers uh, alleen door Gary Johnson of zo. Ja, dan zou natuurlijk <laughs> niemand op Hillary stemmen. Want dan ben je gewoon zwaar de sigaren. Het, het, gaat, er, het gaat er juist om dat zo'n president. Zowel over de verliezer regeert als over de winnaar. Zodat hij bij de verliezer geld kan halen. En degenen die dan niet stemmen, die, die, zitten, die zitten sowieso met een opgescheept. Ja, maar. <laughs> die die vallen recht van klagen. Zeker in een land als Amerika zou dat prima kunnen, want ze hebben ook 350 miljoen mensen. Dus dan, dan kan je gewoon zeggen van nou. Als zeg maar, 175 miljoen democraten en 175 miljoen republikeinen, nou dan laat je, dat, dan heb je nog genoeg mensen om een land te vormen. Zeg maar. Dus die kan je. Die kan gewoon zeggen, nou, die, die ene die betalen dan hun belasting aan Hillary ja, en die andere aan, uh, aan Donald. Ja. Dat nou, is trouwens een heel, heel klein ja. percentage wat, wat uiteindelijk stemt. Hè? Dus het is, uh, ja, ja, ik weet niet wat de opkomst is. Ja, maar je, je hebt dan dus, dus de opkomst onder degenen die stemgerechtigd zijn. Een hele grote groep die gewoon niet stemgerechtigd is. Omdat ze ooit in de bak hebben gezeten ja. of wat dan ook. En in Amerika moet je je ook nog eens een keertje laten registreren voordat je kan stemmen. Dus uh, ja, heel veel mensen zijn daardoor al uh, buitengesloten omdat ze, ja, weet ik, veel uh, er niet in geloven. Uh, of dat omdat ze. Uh, <laughs> worden gelijk gearresteerd als ze zich Ja, of omdat ze niet <laughs> mogen, <hè? laughs> Dus ja, ja. Dus dat uh, was ergens ergens heb ik gelezen hoe, hoeveel dat ging. dat was echt. Dan zag je echt dat gewoon degenen die ook echt fysiek stemmen, dat is sowieso al een minderheid. ja, ja. Dus, En daarvan is dan een heel klein percentage LP. De Party. voor Artie ja, ja. Ah, LP blijft toch uh, weer een randverschijnsel. Ja. Nou, dat zie je ook, de meeste uh, echte libertariërs... die zijn ook gewoon republikein, toch? Uh, nou ja, Rompel. Ja, nee, dat, is, dat is een echte libertariër, toch? Dan heb je er over eentje. <laughs> niet, de Lees, meeste niet de meeste. Oh, ik dacht dat er wel meer die strategie... op de lagere regio's. Je hebt toch ook meer rangen, als je in uh, Nederland ook gemeenteraad hebt... en dat soort zaken. Dat soort spul heb je in Amerika toch ook. Daar zit toch ook... ik dacht dat de libertariërs daar ja. wel meer... ...in de republikeinse Partij... Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Rand Paul zit er ook in, maar is Rand Paul... ...een echte Libertariër? Dat lijkt me ja, niet. minder, alweer. Nee, maar ook, van, het, zijn, het zijn namens de libertari Libertarian Party... zitten er wel mensen in... Uh, ...lokale bestuur, zeg maar. Mensen, uh, gewoon in de gemeenteraad van de stad of de county... ...of wat dan ook... Ja, dat ja. soort dingen. Maar uh, van uh, de mensen die ook bekend zijn, dat zijn er ook niet zo heel veel hè, mensen die bekend zijn als libertar. Nee, ja, een van de uh, talkshow host en een goochelaar. Ja, wij zitten ook een beetje in die mindset van, uh, omdat wij uh, zo, zo denken van stemmen is flauwkul, een deel van ons. Of, of eigenlijk alleen maar libertarisch uh, zouden stemmen. Dan, uh, dan ga je het <laughs> nog als door die bril bekijken. Maar voor heel veel mensen over de hele wereld uh, was dit gewoon een verkiezing tussen twee kandidaten. Ja, u waren al helemaal verbaasd. Want in één keer werd in de massamedia een naam van een third-party candidate genoemd. Ja. In één keer twee zelfs. Gary Johnson en Jill Stein. Hè? Ik zag ook Nederlanders mensen helemaal verbaasd kijken. Die vielen van hun stoel toen ze hoorden dat er meerdere kandidaten ja. waren. Ja. Ja. ja, iedereen heeft het altijd blindlings over het systeem dat ze ja, in Amerika ja. hebben. Maar er is helemaal, er is helemaal geen systeem Niet iets wat opgelegd is, maar je, je kan, er zijn meerdere partijen. Ja, ja, ja. Ik denk dat het door financiering het niet zoveel kans maakt. Want het dat als je je geld in een partij stopt die nooit boven de 2% uitkomt... Ja, dan is de kans gewoon heel klein... Dat, dat dat gaat lukken, zeg maar, dat dat geld ook enig nut heeft. En het, het rare is natuurlijk ook nog zo, als je dat geld aan de Libertarische partij geeft, dan heeft het ook geen nut, in de zin dat je er niet direct wetgeving voor terugkrijgt, die publiek geld jouw kant op duwt, zeg Maar wat bij die andere partij nee, wel ja. doet is. Als je die steunt, dan word je daarvoor beloond met andermans geld. Maar bij de Libertariërs oh, ja. niet. Dus financiering in wel eens heel lastig. Nou ja, ja, we zullen zien hoe het uh, over vier jaar gaat met de Libertarian Party. Want dan komt ook nog, uh, hoogstwaarschijnlijk gaat dan Adam Kokes zich verkiesbaar stellen. Hij is nu al druk uh, campagne aan het voeren. Ja, wist jullie dat al? Of, uh? Wie? Ja, ik was wat? de eerste schandaal ook al een voorwaarde Adam Kokes, oh ex. Wat je nu, wat je nu ja. wel zou kunnen hebben nog, uh, om nog even over de verkiezingen uh. te hebben... Dat is uh, het menselijke, je kent het menselijke trekje, dat als je verwachtingen heel laag zijn, dat dingen dan heel erg meevallen, toch? Mm -hmm. wel van als je, als je. iemand heeft een heel restaurant zit ophemen, oh, de beste cuisine die ik ooit heb gehad, en dan ga je erheen met hele hoge verwachtingen, en dat valt het misschien tegen. Als iemand zegt van maar, het is, eh, uh, ja, het is betaalbaar en <laughs> je gaat er heen, het blijkt heel lekker te zijn dan ben je heel erg tevreden. En uh, ja, wat ik verwacht, hè, ik Ik verwacht niet dat, dat er echt hele rare, bizarre, bizarre dingen gaan gebeuren. Zoals. Uh, ja, dat we binnen een paar maanden atoomoorlog hebben of zo. Ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat dingen wel een beetje normaal gaan. En dan normaal in de zin wel negatief, zoals wij dat gewend zijn. Grote overheid, uh, rare bestedingen, inperken van vrijheid. En misschien zelfs dat niet. Maar dat betekent eigenlijk dat het veel minder erg is dan dat het nu wordt voorgespiegeld. En dan zou het nog best wel eens een, een goede ervaring kunnen lijken. Dit. Ja, want mijn, heel veel mensen zijn heel erg negatief over het idee dat Trump het moet worden. En als dan straks eigenlijk heel erg mee blijkt te vallen, dan, dan kan het nog wel eens omdraaien. Ja, maar die, die mensen die kunnen heel snel, uh, ja, die kunnen, ze zijn sowieso niet echt realiteitsgericht dat hun ideeën nee. in hun hoofd moeten overkomen met de realiteit. Dus het hele, hele rare is dat ze inderdaad nu zeggen, oh Trump is de tweede Hitler en, uh, ja, ja, en, en binnen no wel. time, binnen je, no je time, time is het weer... Zijn ze het weer vergeten, Ja, die... klopt. Maar ik bedoel meer gewoon normale mensen. Er zijn heel veel normale mensen die er eigenlijk helemaal geen tijd aan besteed. En die, zijn, mm. die hebben eigenlijk alleen maar het idee van... Oh, het, is heel, het, het wordt heel raar of heel erg. Maar dat meer gewoon dat geloofsel... dat ze dat een keer hebben geloofd... of is verteld of is voorgespiegeld. Ja, en ik, ik ken ook al die mensen die... Uh, ja, heel fanatiek, die gewoon... Uh, uh, gaan zitten baal en uh, die, die zijn misschien over acht jaar of vier jaar, wanneer die eruit gaat, zijn ze nog steeds boos. Hey, hey, hey. Hey, die zullen ongeveer zijn. Maar uh, er is dan een hele grote groep mensen zijn... die denken: oh, het is alleen het is maar, hij is een gek, hij is vreselijk. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, semi-normale mensen, dat heel erg nog gaat meevallen waarschijnlijk. Ja, dingen gaan gewoon, zullen gewoon doorgaan zoals ze gaan. Ik ben sowieso van mening dat bijna alles wat de overheid doet, dat, dat zit eigenlijk al niet meer aan het electorale deel gekoppeld. Ja, ...dat, dat de Overheden zijn er continu mee bezig om eigenlijk hele stukken verantwoordelijkheid en macht en geldstroom... van helemaal buiten dat electorale proces en zeggenschap te krijgen. Dus ik, ik vermoed dat alles dingen gewoon doorgaan zoals ze gingen. En dan, ja, dat zal misschien voor heel veel normale mensen... die een beetje van baat Trump zijn, zeggen van... ja, eigenlijk is alles heel normaal, het valt eigenlijk heel erg mee. En dat, dan zal het eigenlijk wel kunnen omslaan. Want ja, de mensen die al enthousiast over hem zijn... Ja, die zullen misschien niet zoiets hebben van... Oh, het is eigenlijk zoals normaal, uh, ik, ik word nu Hillary supporter. Die zullen misschien een beetje... Trump-achtig blijven. Maar ik denk dat heel veel normale mensen die dachten dat Hillary de enige oplossing was, misschien een beetje zullen bijtrekken en zullen denken van, ah, Trump is het wel geworden en de wereld gaat gewoon door. Ik moet weer gewoon aan mijn werk, moet weer gewoon de, de huur betalen of mijn... Je verantelt helemaal niks. Ik ben wel benieuwd. Ja, mensen, maar, mensen, mensen denken niet. Die hebben, uh, mensen het mensen voelen. hebben de uh, attention span van een goudvis. Het <laughs> is alleen maar voelen en emoties en het is... Uh, ze zijn dit allemaal zo weer vergeten... ...want je zou toch ook ja. zeggen dat... ...ja, al die media, die hebben altijd gezegd... ...na, nou, het is een done deal... ...ook de Nederlandse media zei allemaal, nou, Hillary wordt uh, het... ...en is allemaal ja. bekeken... En, uh, ja, 90% zeker, dat uh, is ja. ja. ...en het is allemaal zulke onzin... ...en dan zou je zeggen, nou gaat de geloofwaardigheid van die media... ...gewoon helemaal door het ja. je ...maar ja. dat, is, dat is niet zo, ze dus gaan weer een tijdje verder... ...en het is weer, uh, ja... Blijf blijft gewoon hetzelfde. Ja, ja, ja. Het, het kan. Ze zetten er wat mooie plaatjes bij... en ze zetten een, een nieuwse... Nieuw met, met een diep decolleté aan... en een mooie benen... en dan, nou ja, dan trappelt iedereen er ja, weer ja. in. Met een au autoritaire is... zware stem. Ja, ja, dit is wel het... Uh, dit is wel het moment waarop alle goede grappen... weer komen. Hè. Dat, uh, Voor de humor is het altijd goed. Dit soort, uh, ja, ik vond het echt... Uh, orange is the new black. Dat vond ik altijd wel een leuke. Ja. En... Um, er is ook zo, dus ik zag geen foto en dan zag je zo wat mensen uit een soort grot kruip in de natuur. En dan stond bij van de uh, democratic anti-war people come back from an eight-year hibernation. <laughs> <laughs> so. ja, ja, dat is wel een positief punt, dat, dat uh, de democratische. Uh, links, die hebben nou opeens weer en, uh, een kleine overheid ontdekt en ze zijn opeens weer uh, waarschijnlijk tegenwoordig ja. opbouwen. Uh, dus, uh, ja. dat, dat is, dat is wel tot, tot het meest geweldig aspect. Oké, goed. Ja, en, uh, over humor gesproken. Uh, Henk die staat nu ook even te trappelen om zijn column te doen. Dus uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Dus, uh, dames en heren, hier is de column van Henk. Hallo, ik ben Henk. Ik wil het graag met jullie hebben over verkiezingen beloftes, democratie in het algemeen, en dat doe ik zo'n beetje aan de hand van, uh, ja, afgelopen week, hè. nog een bericht uh, over uh, de SGP, nou ja, de verkiezingen van uh, uh, van Donald Trump, en toevallig had ik ook nog de, het eh, de Oekraïne-referendum-debat eh, gevolgd. Die was eh, op de verkiezingen eh, van Trump. En die is volledig eh, ondergesneeuwd eh, geraakt aan het nieuws eh, van Trump. Ja, ja en, en dat natuurlijk tegenwoordig eh, bij de intocht van eh, Zwarte Piet en Sinterklaas. Eh, nu straks iedereen, rond de kinderen. ...door uh, detectiepoortjes moeten uh, worden gehaald, zeg maar. Dat punt hebben wij bereikt. Ja, en hoe komen dan die kinderen bij het uh, detectiepoortje? Nou, daar heeft een uh, SGP een voorstel voor. Want die wil dan 1000 uh, euro geven aan ouders die eerst een kind krijgen. Want dan krijgen ze voor van de overheid een steuntje in de rug... Want dat is wat je nodig hebt bij het maken van kinderen. Een steuntje in de rug. En dan. Ouders maken met name bij de kont van het eerste kind. Forse kosten. Zegt SGP-leier Kees van der Staaij tegen nu.nl. Hij denkt daarbij aan de aanschaf van een kinderwagen. En meubilair voor in de kinderkamer. De 1000 euro komt bovenop de kinderbijslag. En is bedoeld voor alle Nederlanders ongeacht het inkomen. Gemeentelijke regelingen die ouders met een kleine beurs financieel bijstaan zijn voor de SGP onvoldoende. Vaak gaat het om financiële steun achteraf en bovendien verschillende bijdragen per gemeente. Nou ja, de SGP noemt uh, dan dit bedrag uh, de kinderwagenbonus. En ze zeggen andere West-Europese landen doen het al. In België krijgen ouders ruim 1200 euro uh, bij het eerste kind en 900 euro bij de volgende. Frankrijk geeft 900 euro. En dan het voorstel kan stelletjes net dat deeltje in de rug geven. Hij houdt van deeltjes in de rug geven om voor het ouderschap te schaam. Want uh, het zijn vaak de kosten die daarbij komen kijken dat uh, stelletjes het uitstellen. Dus uh, we moeten echt van beeld van Kees. Ja, ja, dus dan moeten we inderdaad uh, met elkaar gaan uh, betalen voor uh, de cutcoters van uh, de buren. Die uh, eerst nog, ja, een, laten we zeggen, een vrij natuurlijke voorbehoedsmiddel hadden uh, dat er geen kinderen kwamen. Namelijk de gedachte, oh, het is veel te duur. Wat ik overigens nog vrij haaks vind staan over de dagelijkse realiteit uh, die ik uh, meemaak. Want. Uh, ja, dan lijkt gewoon uh, alles wat niks kan uh, verdienen. Dat ligt alleen maar de hele dag te neuken. En daarna de kinderwagens, uh, ja, een beetje door de straat uh, zitten ze dan te duwen. Dus, uh, maar goed, uh, iedereen is een beetje een held in zijn eigen wereld. Een Kees van het hele idee van voortplanten. Ja, ik denk dat een goede voortplanting zou wel bijvoorbeeld. Ja andere uitslag hebben geleverd bij uh, de verkiezingen van Donald Trump. Want, uh, ja, maar waardoor, uh, ja, waardoor begint het zeg maar een beetje te knijpen nu. En dat is eigenlijk omdat de complete bevolkingsopbouw vrij bezopen is. Uh, normaal zouden wij een piramide moeten hebben van uh, heel veel jongeren... ...en dan uh, top een paar ouderen. Maar er zit gewoon een dikke spike van babybommers... Ja, die nu met uh, pensioen gaan. En uh, daardoor moet uh, nu iedereen uh, de broekriemen, aanhalen... Uh, ondanks dat steuntje in de rug. En uh, ja, in wezen moet alles wat jong is uh, nu uh, eigenlijk uh, bloeden... omdat die uh, babybommers niet voor hun eigen oude dag hebben gespaard. Ook al hebben ze een pensioen opgebouwd en weet ik voor wat... Ja, dus dat ten eerste. En ten tweede, Amerika is natuurlijk ook ontzettend aan het veranderen. En het zijn met name uh, de blanke mensen die ja, minder voortplanten. Ja, en daarmee krijg je ook een andere bevolkingssamenstelling. En het levert weer een verandering. En verandering levert weer onvrede. Ja, dus dat levert weer dat onderbuikgevoel op. Ja, ja. Nou, veel valt er denk ik ook niet heel veel over te zeggen over die verkiezing van Trump. Ten eerste ook omdat. Uh, ja, het volgende onderwerp eigenlijk veel uh, belangrijker is, namelijk het Oekraïne-referendum. De Nederlandse media donken uh, massaal op uh, de verkiezingen van de Verenigde Staten. Ook al hebben we daar in het dagelijks leven uh, vrij weinig mee te maken. Ik bedoel, Europa wordt niet vaak uh, gebombardeerd. En ook al vrezen mensen nu dat, god weet iemand Trump, uh, nu te dicht met zijn vingers aan de... Uh, atoomknoppen komt, ja, dan snap je... ja, da da daar kun je wel overal bang voor worden... want als uh, Trump, uh, zeg maar, een woedeaanval heeft... en hij gaat aan die knoppen zitten... dan uh, wordt hij uh, per direct neergeschoten door een uh, soldaat die daarop is getraind. Dus uh, ja, waarom zou je daar druk over maken? Dus, uh, maar ja, goed, het zijn echt flinke doemscenario's... Uh, ...uit kas getrokken... ...waaronder... Uh, ...ja, dus nu over uh, Trump... ...en ik zie nu ook... Uh, ...heel veel libertarische Facebook-vrienden... Uh, ...nu uh, de vlag uithalen... ...terwijl... ...ja, het is Hillary Clinton die heeft uh, verloren... Uh, ...maar dat is toch geen... ...overwinning voor de vrijheid of zo... ...want... Uh, ...ja, ik zou nog even wachten... ...totdat uh, Trump boter bij de vis heeft gedaan... ...ik bedoel... Hij heeft het ontzettend slim gespeeld en uiteindelijk heeft hij ook gewonnen. In uh, verkiezingen waar, uh, ja, toch negers uh, minstens drie uur moesten uh, wachten voordat ze een stem uit konden brengen. Hè? Dat bepaalt namelijk ook uh, de stemuitslag in de Verenigde Staten. Dat zijn ze, allemaal zeg van die dingen die je mee moet nemen in je twee-bit brein. En, uh, ja, dus, ja, dat, dat uh, wacht nog even tot die man. Maar ja, minstens een steen van die muur heeft gelegd... ...en ja, de Amerika, uh, de omzet of wat ik weet niet wat... Uh, ...wat was het, de economie van uh, Amerika of zoiets... ...die zou dan uh, verdrievoudigen, wacht even dan totdat hij het heeft verdubbeld. Hè? Voordat je volledig all-in op die man gaat. Want uh, ja, uh, bij de vorige verkiezingen, de vorige twee verkiezingen waren het juist... ...republikeinen die compleet apeshit gingen over Obama... Ja, ...dat moet je ook niet vergeten... ...Obama afgebeeld als Stalin... ...Obama afgebeeld als Hitler... ...Obamacare uh, af, uh, hoe heet het? afgebeeld als... Uh, ja, ...een complete aanval op de menselijkheid... ...kom op, het gaat om, om enkele tientjes... ...of enkele honderden dollars... Hè? ...het gaat niet over het wezenlijke van de mens... ...want uh, nou ja, da daar ging het ook in een debat uh, dus over en ik ga ook echt raadsen snel door de tijd heen, zie ik, uh, die, ja, die zeg maar de huidige staat van de democratie wederom uh, pijnlijk uh, blootlegt. Uh, voor de mensen die het niet hebben gevolgd, en dat zou uh, bijna iedereen zijn, het uh, Oekraïne-debat uh, begon al gelijk met een um, discussie over of um, er een motie van wantrouwen uh, kon worden ingediend uh, zonder debat. En dat is allemaal heel uh, ongebruikelijk. En uh, toen hebben ze eerst daar een half uur over zitten, te stoer Toesubat of een kwartier, dat weet ik ook niet meer. En uh, nou, maar toen kwam er weer. Uh, uh, nou, toen waren ze weer een recess, en toen hadden ze daar weer een discussie over. En uh, nou, uiteindelijk was dat de vraag: is uh, nee, is nee, is nee. Of, ja, uh, uh, is alles ook weer. Ongeschikt aan de geopolitieke situatie, waarvan de Nederlandse burger totaal geen uh, begrip heeft. En dan heb ik zo het vermoeden. Uh, want uh, Mark Rutte kwam hier mee aanzetten hè, met uh, nieuwe informatie. En, en oorlogen en spanningen aan de buitenste gewesten van Europa. Uh, dat al die informatie van uh, Hans van Balen uh, kwam. En van, uh, fan van uh, Oekraïne... en van uh, Defensie. En ja dat zijn de twee mensen... die uh, graag willen kraaien... dat uh, Rusland de boosdoener is. Wat echt hilarisch is... want uh, uh, Duitsland wil bijvoorbeeld... gewoon zaken doen met Rusland. He? En die liggen dichter... bij uh, de Russen. Maar wij zetten ons verschrikkelijk in... voor een, een land die uh, in puin ligt... en uh, dat nog ten eerste... Uh, He, voordat er dus een onderzoek is geweest uh, uh, naar uh, het wel-wee en van uh, ja, onze eigen slachtoffers bij uh, MH17. Dat woord is geen enkele. Uh, die, die, die, die, dat, de naam van de vliegtuig is geen enkele keer gevallen. Dat is veel te pijnlijk. En, uh, ja, en, en, en ook zonder enige uitleg van uh, de geopolitiek. Ja, het was Nederland tegen Rusland. En als je goed op de wereldkaart uh, zou kijken... zou je denken van... Uh, ach, hè, Rusland is zo groot. Uh, laat ons ons maar uh, overgeven. Maar uh, nee, uh, Mark Rutte gaat er ontzettend voor knokken... en naar Brussel toe... en, uh, en kijken uh, welk verdrag er wel uh, doorheen uh, kan worden gejast. En op zich wel, het valt daar nog wel wat voor te zeggen mag de en, en Maar wat ze dan niet doen... En, en ...is zeg maar uh, duidelijk... Nou ...de kiezers zeggen... ...van uh, nou... Uh, ja, ...we begrijpen wel... ...waarom jullie nee hebben gestemd... ...en uh, we gaan die zorg wegnemen... ...en uh, ja, dan is het ook... Uh, einde discussie. En wat ze dan in het debat... Uh, ...naar voren brachten was zo... Nee, uh, Rutte gaat er wel inzetten op dat uh, Oekraïne, uh, dat die mensen niet meer uh, vrij mogen handelen. En uh, Nederland gaat van uh, Russische aardgas af en, uh, uh, en ze gaan met uh, Oekraïne in gesprek over de corruptie. Ja, waardoor uh, dan ik geloof dat het GroenLinks was, dan terecht opmerkte ja, maar als je dat soort dingen gaat uh, veranderen, waarom zou Oekraïne dan nog een voorstander zijn van dat verdrag? Maar ...vervolgens geen antwoord op kwam. Dus, eh, nou, en dan kwam het CDA nog met... Eh, ...ja, misschien moeten we de hele referendum toch maar afschaffen... ...en eh, 50PLUS zei van, eh, letterlijk, ze pakken onze pensioenen af... ...en toen was het circus wel compleet. Ja, en daar worden eh, burgers gewoon niet beter van, van zo'n poppenkast. En niemand kan dan zeggen van, waar de fuck zijn wij mee bezig... ...kunnen wij deze hele poppenkast gewoon niet afschaffen, hè... Met zo'n 150. Hè, zit u wel belangrijk te doen. En zendtijd te eisen. En uh, net te doen alsof wij. Nou ja. Laten we zeggen. Een uur. Van uh, minstens een uur. Van het dagelijks leven van mensen bepalen. Maar, als het dan al een minuut is. Is het denk ik al veel. Ik bedoel. Mensen moeten ook uh, slapen. Gelukkig doen we dat nog zelf. En schijten. Ja, daar zitten dan wat milieuletten aan uh, vast. Hè? Nou ze kunnen wel doorgaan. Nou, in wezen ja, is de tijd die de overheid van je rooft. misschien nog wel belangrijker is dan het geld. want ja, geld kun je het gewoon bijdrukken. misschien is die tijd, zeg maar. Euh, altijd wel, wel mee. Hè? Misschien ontspant het ook wel wat onder libertariërs. die denken van: goh, het uh, front uh, komt steeds dichterbij uh, te liggen. Mijn portemonnee is bijna leeg. Wat op zich wel bijna klopt, maar. Je bent zo rijk van binnen, dat verdien je zo terug. Uh, ja, dus... Uh, en dan, ja, het einde van het liedje was dan dat uh, David van Rijsbroek... Dat is zeg maar een nieuwe auto in het... Uh, ja, die aantal vernieuwde democratie... Ja, aantal vernieuwen ideeën heeft over de democratie. Hè, die dan ook zegt van, ja... We staan weer voor een politieke aardverschuiving. Ja, dat zeiden dus, ze... Uh, dat zeiden ze de tijden van de gemeenteraadsverkiezingen ook al, toen de lokale partijen op kwamen zetten. Hè? En in wezen toen Boets herkozen werd, als, terwijl hij ook al een van de minst populaire presidenten was. Ja, ja, we, ja, ja was men eigenlijk nog best wel stil, maar er stond er ook een beetje bij te kijken. Maar ja, je hebt zo'n cultuur van mensen... die elkaar nu alleen maar naast zitten te apen... en je krijgt continu dezelfde shit. Ja, dat inspireert dus niet. Hè? Dus wat kunnen wij daar nou mee? Nou, ten eerste stem OP. P. E, dat zijn mensen die... Uh, ja, die echt de democratie van binnen gaan uithollen. Dat, uh, ja, daar hoef je maar een A of V mee te maken... En, uh, en je weet dat ze daartoe in staat zullen zijn. En uh, ja... En verder, ik denk gewoon loslaten. Ik bedoel, uh, we kunnen niks met de Verenigde Staten. We kunnen ook vrij weinig na het stemmen uh, doen aan de Oekraïne-debat uh, of het uh, referendum. En uh, ja, we kunnen nog wel de straat op gaan en politieknuppels uh, vangen. Maar ja, dan houden we weer de politie aan het werk. Hè. Die zeggen van, oh, het geweld tegen ons neemt toe. Dus uh, ja, nou ja misschien, uh, ja, misschien moeten we dan weer dat kinder... Uh, hoe heet dat, die kinderwagenbonus uh, in onze achterhoofd uh, nemen en gewoon uh, ja, de hammer aan werken en, dan, uh, ja, en, en daar niet voor kiezen, hè gewoon ervoor gaan. Goed, dat was dan de comment van Henk. Ik zie dat nog een paar kleine berichtjes hebben. Uh, ja, Australië schiet een dief neer met een pijl en een boog, bij gebrek aan uh, vuurwapen denk ik. Ja, in Australië is ook een, is een wapenwetgeving ingevoerd, zodat mensen de onderdaan, de belastingbetaler, geen wapen meer mag hebben om zichzelf te vreden. En ja, er wordt altijd heel hoog over opgegeven. Van ja, kijk eens hoe geweldig Australië is een voorbeeld voor ons allen. Net zoals Scandinavië altijd een voorbeeld is. Dat is zo'n zeker voor veel Linkse uh, Slaafse Amerikanen is het heel erg een, een voorbeeld van kijk eens hoe geweldig machteloos de onderdaan daar is. En dat moeten we allemaal uh, voordoen. Maar het raar is natuurlijk dat in Scandinavië bijvoorbeeld, daar is ook een, een muur gebouwd of een groot hek aan het noorden van Noorwegen tegen vluchtelingenstroom. En uh, ja nou zie je zo in Australië, ja, dan is er een 68-jarige inwoner en die betrapt een dief. En, die, en die, uh, die, uh, die heeft zich met een pijl en boog daartegen verdedigd. Hij had hem wel geraakt, geloof ik. Uh, maar... Hey, hij schoot een pijl in zijn billen inderdaad. <laughs> maar toch slaagd om een man er in een vluchthouder te bereiken en weg te rijden. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. <laughs> maar ja, het is een beetje sneu. Dat het ja, altijd de goede mensen die worden ontwapend. En de slechte mensen die zijn nog des te gevaarlijker eigenlijk. Omdat die, en trekken zich net nee, niks van de wet aan. Dus die hebben toch wel wapens. En daarmee is het machtsverschil is weer groter geworden. Want de, de beste... Gelijkmaker tussen een oud vrouwtje en een enorme beer van een vent is natuurlijk een pistool. Daarmee zijn ze gelijk allebei even sterk geworden. En, en dan zou je zeggen: linkse mensen geven zoveel om gelijkheid en het verdedigen van de zwakkere. Dus dan zullen ze daar wel. Voor zijn dat het oude vrouwtje een pistool mag hebben. Maar daar zijn ze niet voor. Want ze zijn natuurlijk eigenlijk helemaal niet voor gelijkheid. Ze zijn eigenlijk gewoon alleen maar voor veel macht voor de overheid en weinig voor de onderdaan. En dat is de echte reden. En dat kan je zien aan dit soort dingen. Ja, ja. Net zoals diversiviteit, ze zijn altijd voor diversiviteit. Maar ze zijn nooit voor diversiteit als jij een andere mening hebt dan zij. Want dan worden ze altijd heel boos. Want dan moet iedereen moet hun mening aanhangen. En ja, dus diversiteit, daar zijn ze helemaal niet, niet voor over de pijn en boog gesproken, in Nederland uh, hoef je daar geen verlof of vergunning voor te hebben, hè? Nee, ik denk dat je pijn en boog, dat je daar nergens nog een vergunning voor hoeft te hebben, hoor. Ja, ja, ja. Dat is op zich wel raar, want... Uh... ook niet, hè? In Nederland wel voor een werpster, geloof ik. Of in Duitsland ja. of zo. Dat was toen opeens ja, maar... zo een werpster. En daar kan je nauwelijks wat mee aanrichten. Maar dat was, nee. uh, was dus een maar soort niet kan angst... mee nee, zo angstcampagne gevoerd. En, uh, en toen was het ook verboden. Nee, Philips, kun je daar wel schade mee aanrichten. Een pijl en boog kun je vrij vlot leren. En met onze moderne techniek. Hè, je, kan, uh, je hoeft een, een pijl boog tegenwoordig niet meer zelf van een stuk hout te maken. En uh, helemaal glad en recht te krijgen. Je kan gewoon van die... Uh, Kunststofzaken uh, kopen. Nou, die zijn echt wel heel gevaarlijk. Uh, nou, ik weet niet tot hoe ver. Ik denk dat een ongetrainde persoon uh, misschien ook een meter van tien nog best uh, gevaarlijk kan schieten met een pijlenboog. En, boog. Ja. Uh, en uh, ik weet niet een geoefend persoon uh, ja, hoe ver kan hij schieten met zijn boog, 50 meter. Het is nog best een gevaarlijk wapen, met een pijlenboog. Ja. Maar het is niet handzaam, hè? het is een groot ding, een groot log ding. Je hebt er waarschijnlijk niet bij je op dit moment. Uh, je hebt ook een mini uh, handbogen. Ja, in je, je handtasje uh, doen ofzo. <laughs> die werden volgens mij weer gebruikt dan gif te injecteren. Blazen, oh, blaaspijp. Ja. <laughs> <laughs> maar op zich lijkt het me wel wat. Gewoon iedereen weer met zo'n longbow over straat. Ja. Gewoon uh, om je torso en dan een, uh, koken met pijlen. En dan, uh, als je onrecht ziet, eerst, eerst de boog spannen en dan pas vragen maar <laughs> Hoe zit het met die andere oude wapentuigen? Mag je ook gewoon uh, met trebuchet of zo. Uh, <laughs> dat is een goede ja, dag, zo'n knuppel met een kogel er aan, met ja, die punten erop. Dat soort dingen. Ja, dat is allemaal niet specifiek in de wet vastgelegd. Mag dat allemaal dan nog? Ja, ik denk het wel, ja. Dat is bij The Walking Dead zo'n knuppel met allemaal een eromheen. <laughs> ja. <laughs> ja. Of dat je ruzie hebt met je buren, dat je gewoon een uh, belegingstoestel gaat bouwen. <laughs> en <de laughs> zo'n enorme katapult waar je hele grote ja, ja, stenen mee kan schieten. Ja. Zo, ja, gewoon over de schutting. <laughs> ja. dan, uh, als iemand de muziek weer hard heeft dan uh, <laughs> de bureau, ze mogen niet een pistool gebruiken waar hij wel mee dreigt maar misschien mogen ze gewoon een belegeringstoestel inzetten uh, <laughs> ik zat trouwens nog even op Facebook want ik had mijn Facebook nog niet gecheckt dus ik zat nog even te kijken naar de reacties en vooral, maar vooral ja, mijn Amer de Amerikaanse vrienden die zijn nu allemaal wakker die gaan uh, vooral de libertariërs gaan op geheel eigen wijze dit uh, verlies uh, van Clinton verwerken. If Trump wins the election, it will be the first time in history that a billionaire moves into a public house, vacated <laughs> uh, yes. by <laughs> a black family. <laughs> <laughs> ja, ja, die is goed. Ja. <laughs> <laughs> ook de, de, dat die, uh, de Amerikaanse celebrities die dan uh, te verlies verwerken, zie uh, je Miley Cyrus helemaal in tranen. <laughs> nou, er was een hele lijstje staan van celebrities die hadden gezworen dat ze Amerika zouden ontvluchten als ze zouden gaan emigreren als Trump ja. zou winnen. Dus daar is even de vraag. Uh, die vertrouwde natuurlijk ook al wel blind. Die opiniepeilingen waar, waar die, die ja, vervolgd waren. Dus, uh, nou ja, gaan die echt weg, of niet? <laughs> dat zullen we zullen zien. Uh. <laughs> uh, ja, goed, ik nee, had nog één berichtje. Wie gaat er naar Mexico en, en dan precies zijn anarcho-pulco? Wat valt daar te beleven? Is het warm? Als je voldoende centjes hebt, want je moet er wel even naartoe flinken... dan kun je een heus libertarische conferentie bij wonen. Uh, ja, dat Hoor is wat van... Uh... Jouw favoriet is er ook, uh, Johan, Adam Koges... Wie organiseert het ook weer? Uh, Jeff Burwick is dat. Uh, Jeff die Burwick woont, die, die woont daar in Acapulco. Ja, ja. Die, ja, er zijn een paar van dit soort conferenties. En uh, ja. ja, deze is ook al uh, ja, vrij groot. Er komen ook mensen. Er is natuurlijk ook uh, in uh, de Hans Herman Hoppe, de Property and Freedom Society, elk jaar in in uh, in Turkije. En uh, ja, deze is er ook. Hij heeft een uh, YouTube-kanaal. Uh, misschien kun je daar nog even reclame voor maken. Anarchapulco heet het geloof ik? Nee, of heet dat... Uh, Iets met Anarchie. Uh. Oh ja, uh, anarchist geloof ik. Anarchast, anarchast uh, ja. Loft. Dat is wel uh, aan te raden. Ik, ik kijk er ook wel eens naar. Ik zal ons wel eens een linkje naar plaatsen. Dan, uh, die staat dan op de website, dan kunnen jullie er ook naartoe. Wie van jullie gaat? Nou, nee, ik weet het nog niet. Wanneer is het eigenlijk? Ik ben al bezig met een uh, soort uh, buitenlandse uh, try-out. Dus om er nog meteen een tweede aan te koppelen, dat, uh, dat gaat me wat te ver. Oké, okay, wat ga je doen? Uh, wat voor try-out? Nou, je, Bulgarije, dat weet je. Oh, dat bedoel je? Ja, ja nee, dit is gewoon een uh, conferentie hoor. Ooit is het gewoon een conferentie? Ja, okay. de datum is uh, nog niet bekend schijnbaar. Ja. Ja, je kunt tickets kopen, dus dan moet de datum ook wel bekend zijn. Ja, Early Bird Special: 245 dollar. Ja, het is, uh, ja, ik had nog het plan om naar. Er is zo'n zo uh, gemeenschap rond de Casey in uh, Argentinië. Ik weet niet die, die kent: uh, Lafayette, uh, La Cafayette. Uh, het is het idee om daar nog, nog naartoe te gaan. Maar het is wel heel erg afgelegen, dus moeilijk om daar te komen. Ja, datum plak je er nog wel even achteraan. Dat is februari 25 tot en met 28. Uh, Oh, oké, okay, dus volgend jaar. Ja. Ja. Zijn wij natuurlijk druk bezig met de campagne van de Nederlandse Libertarische Partij. <laughs> ja. Ik denk uh, met Robert Valentine als lijsttrekker dat we wel, wel iets gaan doen op uh, 14 februari hè, Valentine's Day. <laughs> <laughs> ja. Is dat de dag van de verkiezingen? Ja, de verkiezingen zijn in maart geloof ik. Oh, dat ligt wel mooi dichtbij genoeg. Ja, ja, ja. En uh, het wordt natuurlijk een witte kerst, dus we staan weer uh, te kleumen natuurlijk om uh, ondersteuningsverklaringen te, te werven bij het gemeentehuis. Ja, misschien met uh, snert en, uh, en hete drankjes. Ik denk dat ik ondersteuningsverklaringen Steentje. ga werven in uh, Bonaire en zo. <laughs> <laughs> dat, wat dan achteraf niet hoeft. Oh ja, ja, ja. Nee, goed. Nou, nog eentje. Ik zie hier nog een uh, afbeelding van Bill Clinton en Hillary Clinton. While you're in prison, I'm free to date, uh, right? Zegt Bill Clinton. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nou, je had het net over je Amerikaanse vrienden die uh, wakker beginnen te worden en te tweeten en te uh, posten. Ik had ook een post gelezen dat uh, iemand gaat ook even in dat ze nu... Uh, the, Republi of the, the Republicans now control the presidency, the Senate and the House. Oké. Okay. So no checks and balances... We went from a two-party system to a one-party system. Ja, ja, ja, dat is wel interessant natuurlijk. Ja. Misschien mm. dus kunnen we daar volgende week nog wel even over hebben. Ja, inderdaad, want dan is het inderdaad, uh, <laughs> ja, <laughs> <laughs> voor Trump is het dan is heel goed. makkelijk. Maar ik, wat, wat ik vooral dan heel grappig vind is dat uh, uh, dan, dan is Trump niet alleen maar een proteststem geweest. En dan wilden ze nee. hem ook juist hem makkelijk maken om ook uh, zijn ding te doen. Ja, ik, ik denk dat misschien ook een beetje. Hillary was, maakt ook niet mensen echt het warm, denk ik. Nou, ze heeft wel heel veel stemmen gekregen. Maar ik denk dat er ook best wel veel mensen meer dan verwacht kennelijk bereid waren om gewoon niet op haar te stemmen. Ja, ja, ja. ja en dan, daarnaast ook nog de partijen geïmplodeerd natuurlijk. Doordat Trump daaraan droeg Ja, dat is nu wel grappig. Want ze zijn eigenlijk uh, super populair en hebben overal gewonnen. Dus uh, al die mensen die dachten het zinkende schip te verlaten, die, ja, wat gaan die nou doen? Gaan die allemaal weer terugkrabbelen op dat schip? Wat eigenlijk best wel succesvol stuurt en koerst. Ja, vast wel. Ja, denk ik het ook. Ja, ah, we zullen het zien. Ik denk dat we volgende week nog wel even over door, door gaan praten. Of misschien krijgen ze daar nu Nederlandse toestanden. Allemaal van die kleine afsplitsingjes. Dat er opeens een, een, een fractionele 20-partijenstelsel komt. Nou ja, goed, maar daar gaan we verder volgende week over hebben. En dan ga ik het hier even bij laten. Dus dan dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren voor de, naar dit uh, programma. En, uh, ja, uiteraard zijn we de volgende keer weer. En ik wens iedereen nog een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ciao, ciao. Doei, doei. Hey. Hey.